In ieder geval, de chat is open, dus uh, jullie zijn vrij om uh, in de chat te gaan typen. De, even een andere avond dan normaal, normaal is het uh, ja, woensdag, soms is het donderdag. Maar uh, ja, goed. Peter die gaat uh, naar een conferentie in Turkije, dus uh, ja. Dan, uh, vandaar dat we even op dinsdag doen. Ja. Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk al het nieuws voor deze week. <laughs> nee, goed. Um, ja, even kijken wat ik nou allemaal van, van, van, van geen officiële mededeling eigenlijk, hè. Goed. Nee, volgende week heb ik een special. Ik denk dat dat na, de, na de, dat de volgende uitzending van Vrijheid Radio later is. Dus ik heb een special, kom je weer wat crypto's winnen. En ik ga okay. de derde de de dinsdag van september, hè. Dus daar ga ik de Prinsjesdag uh, gaan <laughs> wat over hebben. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, de Honkele Hangout is dat, hè. Ja, dan geef je weer uh, crypto weg. En in ieder geval, vanavond is er een persconferentie. We zullen wel in de loop van de uitzending even kijken wat er allemaal uh, te beleven valt. Wat uh, allemaal aan elkaar gelogen wordt. Ja, precies. Uh, laten we in ieder geval beginnen met de uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Ik dacht dat dat dit knopje was. Uh, laten we beginnen met, uh, met de bitcoin. Er is heel wat gebeurd met de bitcoin. Hij is weer omhoog aan het krabbelen, maar ik moet hem even op, uh, op de week zetten. Uh, nou ja, vorige week stond hij op uh, 39,600 uh, duizend euro's. Hij is nu weer, uh, staat nu weer op zoiets, zeg maar. Hij heeft een dalletje gehad van uh, 37.500. Uh, duizend. Uh, ja, is niet veel gebeurd eigenlijk, hè? Nou, nou. Ja, dat is goed. Ja, er was gisteren even een momentje. Toen kwam ja. er een fake nieuwsbericht uit. Ja, gaan we het dat nog over Walmart, Walmart zou crypto gaan introduceren. Staat die tussen de dingen of niet? Ja, die staat er tussen. Dat is het oh, ja, dingetje nou, wat je hier op. ziet. Zou ik hem ja. al behandelen of nog niet? Dat gaan we zo meteen doen. Oké, okay, nou, dan wachten we even. Wachten we even. Uh, ja. Dus uh, nou ja, in ieder geval, kun uh, we ja, Cardano kunnen ook nog even wat over zeggen. Die. Uh, uh, de, de, de, in ieder geval, het is met succes allemaal uitgerold, hè? die Alonso heette dat geloof ik, die uh, Nieuwe hardfork. En uh, ja, men verwachtte dat hij dan uh, peil, hoe uh, heet het, kaas recht omhoog zou gaan, maar uh, hij had ongeveer hetzelfde gedaan als Bitcoin eigenlijk. <laughs> en de, de rest precies eender. Dus, uh, ja, ja, men verwacht, men verwacht. Ja. Ik raad men aan om eens mijn website www.schulden.nl te bezoeken. En dus te lezen wat ik deze week zo al neer aan het pennen ben. Ja, schulden met een g en niet met CH. Schulden met een g. Samen van schulden naar gulden. Um, nee, maar als je, als je kijkt naar andere, bijvoorbeeld de London hardvorm van Ethereum, ging je ook niet in één keer omhoog. Hè? Dat is, uh, maar als je ook op de lange termijn kijkt, zie je wel dat dat uh, met de hele DeFi uh, en die NFT-hype die je daarna kreeg, Zag je het alleen maar groeien, weet je wel. Dus zag je, ja. al, je zag wel een enorme, uiteindelijk, lange termijn zie je wel dat het onwijs omhoog gegaan is. Dus ja, ja dat zal met, uh, met, hoe heet dat, met uh, Cardano ook wel zo gaan. In ieder geval de staatskilometer staat op uh, 374,1 miljard in het uh, rood. Maar dat is gewoon een scriptje wat afgespeeld wordt. Wat doet de goud en olie? Goud staat op 1808. En olie staat weer boven de 70, 70, 34. Oh, Oké, okay. ja. wordt nog iets in de... Ja, vandaag kreeg de dollar een beetje een knauw. Oké. Okay. En uh, ja, dat was weer uh, een of andere <coughs> inflatiecijfer, daar, waaruit bleek dat het toch niet zo transitie, uh, zo overgankelijk is als uh, ze dachten. Ja, goed, nou ja, laten we met uh, nieuws beginnen. Um, we hebben hier even kijken hoor. We beginnen gewoon met een crypto berichtje. Oh ja, dit is een gelijke fake nieuws berichtje. Dat is inderdaad waar jij het over had, uh, Yoshi. Uh -huh. En dat komt dan op deze manier in het, in het nieuws, zoals jij wel vaker zegt. ze uh, probeert altijd zo negatief mogelijk te doen. Uh, crypto dip in het... Uh, even kijken hoor. Uh, Oké, okay. crypto zit diep in het rood na een foutief bericht... dat Walmart Litecoin zou accepteren. Ja... Ja, ja, ja. Nou, sowieso zaten ze niet diep in het rood. Het is een correctie naar het punt waar ze eigenlijk al op zaten. Je zag de koers niet nou, boven gaan en eventjes, dan ging precies terug naar het punt waar hij al op stond. Hij was wel iets dieper gedipt dan dat hij stond. Hoor. Want hij is helemaal naar de 3.25 mili gegaan op sommige plaatsen. Ja, Terwijl dat die... als je tegenover bitcoin kijkt... Uh... Ja, daar kijken we toch ook naar? Of niet? Houden we onszelf ja, voor de gek. En doen we net de alsof de dat een Litecoin een dollarprijs heeft. En hun hebben het gewoon over de, de dollarprijs, hè? Ja, de prijs van Litecoin wordt bepaald door de koers van Litecoin in Bitcoins, Johan. En daar halen dit soort websites en plakken daar een dollarbedrag op. Maar een Litecoin is Bitcoins waar. Ja, goed. Maar degene die dit schreef, die is gewoon naar, de, naar Google gegaan, heeft Litecoin ingetypt en die, in, die ziet dan dit. Ja. <laughs> Ja. ja, er is dus een, een bepaalde nieuwsdienst die hier wordt genoemd, Globe Newswire, en die uh, heeft als eerste dit bericht eruit gedaan, uh, waar ook onder andere een citaat van de topman van Walmart uh, werd, werd aangehaald, wat hij kennelijk dus niet gedaan heeft, uh. Uh, of wat hij, niet, uh, wat hij niet gezegd heeft. Um, en ja, de, de Mensen trapten ergens er dus in. Onder andere ook de Litecoin Foundation geloofde dit bericht en twitterde daarover. En toen schoot de prijs in een paar minuten ja, met tientallen procenten omhoog. Ja. Um, totdat dus Walmart het ontkende dat het waar is. En toen daalde de prijs weer uh, ietsjes harder als dat die gestegen was. En daarna corrigeerden die zich weer. Naar wat het was. Dus we staan gewoon weer op hetzelfde. Maar in de tussentijd heeft het wel een hele leuke swing gemaakt. Doordat er dus, ja. mensen die lezen, journalisten bij kranten. Ja, het is gewoon kopiëren en dan uh, heb je weer een berichtje in je quoten. Ja. Dus ja. Maar ja, het was wel eventjes leuk. Ik wist niet wat het was. Ik dacht zelf, want er was ook een bericht uitgegaan dat. Uh, microstrategies 5000 bitcoins had gekocht en toen dacht ik dus van oh dan zijn ze met die bitcoins nou litecoins aan het kopen maar dat was niet het geval, dat was ja een hoop, uh, hoop uh, geschreeuw om niks hè, achteraf en, en dan denk ik bij mezelf hè, wat maakt het nou uit als zo'n walmart litecoins zou accepteren want eigenlijk is het alleen maar slecht voor de Litecoin, want een Walmart die gaat al die Litecoins die ze omzetten, verkopen. Dus je hebt daar helemaal geen sterke, sterke partner in zo'n Walmart. Maar het kan zijn dat mensen Litecoins gaan kopen om dan bij Walmart wat te kunnen kopen. Waarom? Waarom zouden ze dat nou doen? Waarom zouden ze dat nou ja. doen? Want dan betalen ze altijd meer transactiekosten als dat ze uiteindelijk afrekenen en, en dan lopen ze risico. De reden waarom dat dat soort mensen die bij Walmart überhaupt kunnen shoppen, eh, als je nou in, in Afrika woont en je hebt geen bankpas, ja dan is het makkelijk om, om bij je eh, lokale groenteboer met Litecoins te kunnen betalen. Maar als je dus in een Walmart kan winkelen, dan heb je veel meer behoefte aan een spaarmiddel, als dat jij dus op zit te wachten dat je bij Walmart kan betalen met Litecoins, want die kan je toch wel betalen. Dus... Oh ja, kijk, kijk al die mensen die, die al vanaf 2011 bitcoins holden. En die, uh, ja, die, die, die gaan niet even boodschappen doen met hun bitcoins, want dan zijn ze gigantisch veel geld aan fees kwijt. En die gaan dat ook niet even omwisselen naar, uh, naar euro's. Dus die denken van, dan is zo'n Litecoin wel handig, want dan kun je met uh, iets meer ja. uh, shoppen. Ja, dat zeg ik al jaren. De Litecoin, net als een e gulden is het voor wat mij betreft het, het lightning netwerk. Ja, dat Lightning-netwerk hebben we nodig, neem gewoon de altcoins erbij en, en dan heb je echt een decentraal systeem. Uh. Maar goed, ja, het, het is dus een fake-nieuwsbericht en uh, het was een hoop, uh, er gingen een paar honderd uh, miljoen gingen er wel over tafel mee. Uh. Dus, ja, nou. ja, Vreemd dat, uh, er zijn natuurlijk wel meer fake-nieuwsberichten, dat dit nieuwsbericht zoveel geloofwaardigheid had, hè? Nou, het is, het is niet geloofwaardigheid, maar het krijgt wel veel exposure, omdat het dus makkelijk scoren is voor degene die het een beetje wil bestje. Dus kun je zien, en dan zeggen ze: ja, kijk eens hoeveel, uh, hoe, hoe infantiel deze markt is, want één klein bericht en het gaat 30% omhoog en 50% naar beneden en het is allemaal bullshit. Nou, en, en, en dan, dit soort business insider en allemaal, dit is leuk voer. Voor van die beleggersplatformjes. Uh, nou, en dan, en dan komt crypto in zijn geheel daar gewoon als een slecht, uh, wordt slecht gerepresenteerd door zoiets als dit. Dus uh, ik, ik, ik vind het gewoon uh, uh, manipulatie wederom. Ik bedoel, het is dus totaal non-issue. Er wordt wat geld heen en weer geschoven, en, en, en dan zou het ineens wel een heel groot iets zijn. Nou ja. Ik weet niet, ik, ik zou juist, als, als ik nu, nu op dit moment, ja ik zit natuurlijk al heel lang in crypto, maar als ik op dit moment nog niet, he, niet, niet eens in crypto zat, en ik zou dit horen, zou ik denken, hé, hey, dat is veel volatiliteit. mooi, laat ik daar eens even inspringen. Aandelenbeurs is geen fuck te beleven, weet je wel. Nee, want er staat bij, nee dat doe je, denk jij niet Johan, want er staat bij, ook bitcoin, ether en andere cryptomunten staan flink in het rood. is een van de ja, hoofdpunten van neem. de is een goed, dan, dan moet je juist de markt in gaan. Nee, maar dat, ja, nee, oké, okay, jij mag zo ja, denken, maar dat, zo denken de meeste mensen niet. Dit is om, de, om, om het moreel, om de moraal onder de hoddelers. net nadat MicroStrategies er nog een paar bij koopt, eventjes weer wat negativiteit eroverheen zouzen. Ja, uh, zo zie ik het. Ja. Maar hier word je niet vrolijk van dit bericht. Uh, Brussel wil weten hoeveel Bitcoin jij hebt. Uh, dit komt in Europees Register. Nou, daar wil ik even op reageren meteen Johan, want ik woon wel in Europa, maar niet uh, onder de terreur van de Brussel-dictatuur. Nog niet hè? Dus dit is ook weer fake nieuws, want dit komt in een Europees Register, daar is helemaal niks Europees aan. Dat heeft alleen maar iets te maken met de EU-dictatuur, die willen doen alsof dat heel Europa is. Ja. Uh, dus dus uh, dit is net zo goed. Uh, BTC, direct ben ik ook niet echt uh, over te spreken over die nieuwslagen. slaven. Uh, maar ja, goed. Dus, dus het kwam voorbij. Het is wel interessant voor mensen die onder de Europa dictatuur lezen. lezen. Ja Sorry, joh, ik ben ja, heel Maar ik ja, was ik nog maar een voorstel. Ja, ja. Ja, sowieso is het me al bekend dat. Ik bedoel, net als met de tax op suiker en op. Uh... Op, op vet eten en op uh, alcohol. Dat, ja, we weten dat, dat, dat er mensen in de EU rondlopen die dat willen. Dat is Al twintig al jaar geleden wist ik dat al. Dus uh, ja, het, het is alleen nog de, de afwacht wanneer het uiteindelijk dat ze genoeg uh, uh, hoe dat, mensen weten te vinden die, uh, die ook daarin mee willen. Er wordt heel druk gelobbyd ik, daar. Dus, ik vind het altijd heel erg jammer om dit soort berichten te lezen, want ze willen dan weten hoeveel bitcoins je hebt. En dan denk ik bij mezelf, steek dat geld er nou in om de mensen een aantal voorlichtingsfilmpjes te maken over die bitcoins. Zodat ze er gewoon lekker mee aan de slag kunnen en, en helpen ze daarbij. Maar de enige wat er ja, dat telt... Dat kunnen we nooit doen, dat is voor hun nee. niet concurrentie voor de ECB. Ja, oké, okay, tuurlijk. Dus, ja. dus inderdaad, voor de westerse overheden zullen dit nooit... He, uh, willen, maar waarom eigenlijk niet? Want ze zouden toch de burgers moeten dienen. En voor hun is het gewoon een ja. uitkomst om, om, om mee te kunnen werken. Dus dat klopt helemaal weer. Ik vind Want, dat Wat voor niks rare dingen zeg je nou allemaal? Ze horen de burgers te dienen. <laughs> <laughs> nou ja, precies. En ik ben dus wel een beetje weer aan het radicaliseren. Omdat gewoon de hele maatschappij dat, dat ook doet... En je moet het gewoon sterker, nog sterker, elke keer weer sterker uitdrukken dat het gewoon een terroristische organisatie is. Dat hele EU-bolwerk uh, moet gewoon dus op de schop. Die mensen die vermoorden ontzettend veel mensen met al hun bullshit-regels. We moeten gewoon uh, af van heel die kliek met corrupte, ja, wat moeten we dan zeggen, ambtenaren. Maar, ja. Ja, maar uh, Coinbase wordt ook gediend. Coinbase uh, ja. <goy> in de problemen? De Amerikaanse financiële uh, waakhond uh, SEC, die wil uh, cryptocurrency beurs uh, aanklagen. Komt zomaar uit de niks, hè? ze wisten zelf van niks. Ja, en dit komt dan weer zo ook weer een beetje crypto berichtje. Dit was gedeeld op de dingen van Coinbase, op de Twitter van Coinbase. Die werken nu dus al. Het, is, het heeft wel iets weg van die. Uh, uh, horeca ondernemers die nu allemaal zeggen van ja maar wij hebben meegewerkt met uh, dat testen voor toegang of is field labs noemen we field labs en daar hebben we allerlei formulieren voor ingevuld en al onze tijd gratis aangegeven om maar mee te willen werken en nou op basis van de informatie die wij hebben verstrekt worden er dus regels ingesteld die totaal onhaalbaar zijn voor ons ja. bijvoorbeeld uh, in de horeca dan, een uh, uh, wijk ik even uit, wordt er gesteld, ja wij hebben uh, meer dan 90% bezetting nodig op een festival, want dat is ons verdienmodel. Wij hebben maar een marge van 10%. Nou en dan zegt de overheid, ja dat is allemaal leuk en aardig, jullie mogen op 75% van de bezetting nu gaan uh, opereren. Nou dus daar hebben die mensen totaal niks aan. En hier is het ook mee, Coinbase wil dus een nieuw product lanceren, een soort derivaat van de bitcoin, waarin je dus met leverage kan lenen zo moet ik maar een beetje laten we het maar anders zeggen, je kan lenen van coinbase okay. en uh, zijn dat het met de SEC de security and exchange commission van de VS zijn zij uh, na nou, maanden nu bezig om dat op te zetten en dan komen ze erachter dat, ze dat zodra ze het opzetten, komt er een rechtszaak nou hm, dat is de dat krijg je er dus van als je meewerkt met terroristische organisaties. Ja? ja, je moet niet denken dat als je die bootlikt, dat die dan niet op je nek terecht komt. Nee. nee, en het coinbase, kijk, het punt is dus, de coinbase is nou gelist op de beurs in de VS. Dus die hebben een beursnotering, die hebben geld opgehaald bij, bij geldschieters. Nou, en dan ben je dus eigenlijk totaal overgeleverd aan, ja, dan heb je niet meer je eigen bedrijf daarna, want Nadat deze uh, twi uh, Twitter uh, tweet uh, de wereld in werd geslingerd, dus, uh, crashte dus de koers van, van zoiets, van Coinbase. Nou, dan krijg je allerlei aandeelhouders en die zeggen, jongens, wij willen dat jullie gewoon uh, alles doen wat SEC zegt. Nou, en die, dan heb je dus, ben je dus gewoon je, de vrijheid van je bedrijf kwijt. Je moet niet denken, als, als, die, als je die kont kust, dat hij niet zomaar een scheet in je gezicht had laten. Ja, kissing the wrong butt, hè? Uh, Ja. ja. De... 99% van de mensen die kist wel die butt. snap je? En dan, ja, dan heb je in ieder geval 99% van de mensen. aan je, Nou, dat is trouwens niet waarom, maar in ieder geval in Nederland dan misschien. Heel veel mensen, laten we Wereldwijd uh, iets minder dan 99%. En dan kun je in ieder geval met die, met die groep zeggen: van nou ja, dan doen we het in ieder geval allemaal. Hè, en als we dan die fout mekaar allemaal vergeven, dan is er eigenlijk niks aan de hand. De en die groep, groep iemand die, dus... die met volle bewustzijn bruine wonen eet. Dus ja, en en, dat de, en die, die groep die daar dus niet aan meedoet, die wordt buiten gesloten en die hebben in de afgelopen jaren gewoon te veel hun mond gehouden en gedacht van, nou ja, het zal allemaal wel en laat die mensen maar doen en of dat ik nou naar een genderloos toilet ga of niet, joh, ik moet gewoon poepen, weet je wel? Nou en. Ja, dat is te lang stil geweest en nu zitten we in een situatie waar we in zitten. ik al. Maar ik had het in een andere volgorde willen doen. Ja, dat laat, kijken. Ja, deze bewaar ik nog heel even. Even kijken hoor, we gaan even naar deze toe. Ja, nu.nl. Even kijken ook ik fabeltjes jingle. heb. allemaal de allemaal in de kant. Ik Ik kom allemaal doe Ik zo meteen. Ik uh, we gaan eerst even hier naartoe, we moeten even een mooie uh, aanlopen. Deze versoepelingen uh, worden vanavond uh, waarschijnlijk uh, bekendgemaakt. Ik ga even kijken of er, of er al iets uh, meer bekend is daarover, hè? want het is al acht uur geweest. Ja, het is al bekend hè. Ja, Kun jij even kijken anders, anders doen we nou gelijk even de update van... Uh... Nou ja. Waarbij, het worden versoepelingen genoemd, maar het was al duidelijk, dat betekent gewoon dat je restaurant niet meer in mag zonder corona paspoort. Dat is de versoepeling. Maar dat, dat doen ze dan als van, uh, we schaffen de anderhalve meter uh, af. Maar wat, wat je ervoor terugkrijgt, is, het, uh, is een Ausweis bieten. Dus uh, de, dat ze dat gewoon een versoepeling noemen, dat is toch wel, uh, ja, weer een stukje nieuwspeak. Nou ja, nu.nl. Dat, dat doen ze al jaren, met ja. van allerlei andere dingen ook. En, zijn dus, en we lachen er te veel om. We moeten er gewoon keihard in gaan. En dit is ook gewoon... Uh, meewerken aan genocide. Huppakee. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat het daar vaak... uiteindelijk op, op uitkomt. er dus zit er nog wel een end van af, denk ik. Maar ik hoorde ook iemand die, die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. En die zei ook, het begint altijd met uitsluiting. Elke oorlog begint met uitsluiting. En uh. ja, dat is... Uh, het is wel demoniseren van groepen en ja. neerhalen van standbeelden. Het is eigenlijk ook een soort, soort soft moord. Omdat je nog niet echt mensen, je echte vijand durft te vermoorden. Ja. En die anderhalf meter die dan wordt afgeschaft, die werd toch al niet nageleefd. Dus dat, eigenlijk win je daar ook helemaal niks mee. Ja. Want ik, ja, wie ooit in de supermarkt geweest is hier of waar dan ook, je, niemand hield zich aan anderhalf meter meer. En die looprichting en zo. Die pijlen oh, niet ook meer, niet meer. Nee, nee. Ja. Dat je toch dat hebt bedacht, jongen. En dat er dan mensen zijn die het opvolgen. Het is toch ongelooflijk. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat een apathisch volk dat er gewoon op deed. Af en toe denk je van nou laat het ze maar 90% uitdunnen. Want het, het, het, het, <laughs> we, we missen er niks aan. Nou ja, ja, misschien zijn ze daarmee bezig. Ja, uh, it, it, it, ik denk het zo langer hoe meer. Ja, ik neem aan dat zij er... Andere helft willen, andere gedeelte willen uitmoorden. Die andere 10% die overblijft, dus die ook nog. Uh... Nee, ik denk dat degene die ze uit willen moorden. Uh, dat zij niet die, eigenlijk die 90% niet willen handhaven, maar dat ze die 10% uh, willen. Dus uh, degene die jij wilt dat er verdwijnen, zijn niet degene die zij willen dat er verdwijnen. Ja, oh, zo, ja, ja, ja, ja, precies. Yeah. Yeah. Ja, zo te en, ja. aangezien aan, uh... zij de regie hebben, denk ik dat. <laughs> Ik bezoek, nee. Aan de koppen te zien, uh, in ieder geval, ik scroll even door nu.nl. Aan de koppen te zien, uh, is er inderdaad komt er een coronapas, dus uh, inderdaad al die uh, verwachtingen. Dat is, is ja, het is waarding. nog niet zo ver, hè? Het is nog niet zo ver. Ja, al die berichten gaan erover, dus... Uh, en dan staat ze, hier lees ik, uh, Rutte doet geen uitspraken over uh, einde van de coronapas. Ik durf het niet te zeggen. Nou ja, dan weet je... Het is het tijdelijke maat... Ja, net zo, eigenlijk... dat het net zo lang gaat duren als het kwartje van kok. <laughs> ja. Dus ja, het is, nee, ja, het is, het is gewoon overduidelijk al, al een jaar wat er aan de hand is. En je wordt nog steeds als wappie bestempeld als je het benoemt. Dus ik zeg al, zolang dat de mensen het accepteren, zal er heel weinig veranderen. En zodra ze het wel accepteren, ja, dan zal een land als Nederland ja. daar toch een stuk meer last van hebben dan uh, een hoop andere landen. Ja, en een en land als Nederland is dan ook een land als België... en uh, noem ze allemaal maar op. Gewoon de westerse wereld heeft er meer last van. Ja. Maar in ieder geval... Uh, ja, Peter, kun jij even kort zeggen wat het allemaal inhoudt? Uh, wat er allemaal staat te, te gebeuren? Uh, je, je noemde al een, een aantal dingen. maar uh, zo... Ja, ik denk dat het belangrijkste... dat corona toegangsbewijs... en ik hoorde al... Uh, grote horeca-ondernemers die zeiden dat, dat ze dat in alle vormen willen gaan... Uh, Willen gaan saboteren... ja, maar ja ik, ik weet het niet... ...ik kan me niet voorstellen dat dit, dat dit lang... Ja, ...dat het heel erg... Hand, ...te hand te haven is, want... Je hoeft, ...je hoeft het ook niet te saboteren... ...je moet het gewoon niet invoeren... ...je moet gewoon zeggen, ik doe er niet aan mee... ...en bij mij kan je gewoon binnen zonder een, een kaart... ...ja, ja zo nee, nee, een, een bericht het is natuurlijk dat ze dan enorme boetes krijgen... Maar ja. nou, we hebben in ieder geval een bericht daarover... Zometeen. Ik, uh, ...ik kan in ieder geval wel zeggen... Uh, ...even kijken hoor... ...ja, laten we daar even meteen naartoe gaan... Eerst een ondernemer uit, uh, uit Arnhem. Hier zie je hem achter ons. Uh, Khalid uh, uh, Obaha. Obaha. In ieder geval Horika takoon Khalid uh, Obaha. Uh, weigert klanten te controleren op uh, corona. Of, uh, te controleren op um, vaccinatiestatus. De koeken De op. De koeken is op. Die heeft er geen zin in. Maar uh, het is wel, wel meer, ik, ik heb ook weer hier, het is wel weer dan een Khalid Ubaha. Die, die gewoon durft te zeggen van hé, uh, klik hey, erop. Ja. Ik heb het idee dat Nederlanders, de auto, autochtone Nederlanders wat dat betreft, wel minder, minder durf hebben dan. Uh, misschien moeten we gewoon meer van die Taliban lui importeren. <lacht> die weten hoe ze de overheid moeten verslaan. Ja. Ik stel het voor. Je moet allemaal e gulders kopen. Hij dat zegt, Ik vertik het. Ik ben helemaal klaar met de wandpraktijken van dit kabinet. QR-codes worden, ja. Ik hoorde in New York ook dat je gewoon een, een QR-code op je foto kon laten zien en dan door kon lopen. Dus het, was, het, ja. het is wel zo, als mensen zeggen, oh, je kan gerustig weer achteroverleunen, want het is zo uh, lekker als een zeef. Dan denk ik altijd van oh wacht. Dat is de doelstelling dat jij lekker achterover gaat zitten leunen. Want het is nu zo lekker als een zeven, maar straks niet meer. Het is altijd aan het begin even een beetje falen en knutselen. En uh, gewoon dat jij denkt van oh, het is toch allemaal te vervalsen. Het rode VOD paspoort was ook zo makkelijk te vervalsen. En de OV-chipkaart was zo makkelijk te kraken. En zo, maar uiteindelijk ja, staat er gewoon wel allemaal. Uh, hij is die van zat omdat hij uh, zegt, ja, de, uh, even noten op uh, je citaat van hem. Uh, omdat Nederland de afgelopen jaren zo enorm op de, heeft bezuinigd op de zorg. En, uh, en er nu zo weinig IC-bedden uh, beschikbaar zijn, wordt de horeca nog steeds uh, zo af, af, afgeknepen. Ja, Het is apart dat die, ja, inderdaad, die horeca zo in de verdomde hoek komt te zitten. Ja. Maar het is op zich wel, wel slim inderdaad. Je gaat gewoon alle leuke dingen ga je verbieden voor mensen die geen vaccin nemen. En dan, uh, ja, dan wacht je gewoon tot, uh, tot het oploopt. Ja, ik denk ook de horeca is natuurlijk van, van ouds, als je, als je een beetje historisch kijkt. De horeca nu natuurlijk een, een plek waar revoluties ontstaan, weet je wel. Vroeger waren het ja, koffiehuizen en... De, easy Speaks, hè? De Easy Speaks, noem maar op. Daar zat toch altijd de rebelse tuig. En uh, ja, daarnaast is daar veel zwart geld in de omloop. En dus, ja, uh, en, en horeca personeel heeft zich vaak... Uh, uh, is, is kan zichzelf overeind houden. Hè. Dus die, zijn nog, die kunnen voor zichzelf zorgen. En dan heb je er ook nog bij dat bijvoorbeeld met uh, festivals en zo... ...worden heel veel drugs gebruikt. En ik heb ook het idee dat ze een beetje het beleid aan het voeren zijn. Dat ze zo, dat ze die Want ze zijn inmiddels toch wel narco-staat van Europa... ...is uh, algemeen bekend in Nederland. Uh. Dus dat ze een beetje die, die festivals willen temperen. Er is ook zo'n uitspraak geweest van... Ik weet niet, een vertegenwoordiger van iets. En die zei ook, ik heb net een gesprek gehad met Hugo de Jonge. En die zei van, we willen best weer festivals. Maar geen dancemuziek. Nou, toen had, ik zo, toen had ik zoiets van, uh, dat gaat dus alleen maar over het gebruik van drugs hier. Het heeft helemaal niks met... Uh, Je mag niet dansen, dat mag alleen met jansen. Nee, maar er mag dus wel bijvoorbeeld een... Een optreden komen van een, een, een, een, een pianist of een, weet je wel, maar geen DJ's met harde knallende muziek. Want ja, dat is het verzoek van de jongen geweest aan die vent en die vertegenwoordigde die sector, de festivalsector. Dus uh. degenen die nog steeds geloven dat het om de volksgezondheid te doen is, die moeten dat lekker blijven doen, maar als je daarvan af kan zetten. Dan kun je dus zeggen van nou, wat zijn we hier nou werkelijk mee bezig? En dan denk ik bij zo'n horeca van nou ja, er worden ook veel, uh, inderdaad wat jij zegt Johan, zwart geld is daar veel in omloop en Allemaal mensen die voor zichzelf uh, opkomen en zo. Dus, ja, ja, maar ik denk ook wat, wat ze natuurlijk in de, in, de, in de grote depressie in de VS deden, dat is alcohol verbieden. Dat is ook een sociaal smeermiddel waarbij mensen elkaar ontmoeten en dingen bespreken. En uh, dan gaan die bars, die worden, uh, ja, die worden niet meer uh, dicht, zijn niet meer dichtbevolkt. Okay. En dan kunnen mensen ook geen informatie meer uitwisselen. Isoleren van je slachtoffer is het, is het eerste punt wat je moet doen als uh, misbruiker. Dat, uh, ja, dat ze niet met elkaar kunnen praten en zo wat sterker kunnen komen te staan. En ja, moet je moet altijd denken, in de jaren 30, tien jaar drooglegging. en daarna hebben ze goud en zilver afgepakt. Dus het is uh, op een gegeven moment. Ga jij. Ben je het zo zat met die coronapaspoort en het gezeik en die discussies. En je kinderen mogen niet naar school of zo. Of je moet er weer een week in quarantaine blijven. Dat als zij daarna zeggen van ja, je euro is niks meer waard, behalve je hypotheek blijft wel staan, dat je dan zegt van oké, hou alsjeblieft op met die andere zooi. Dan eet ik dit verlies wel op. Ik denk dat dat een beetje de truc is. Een murf slaan met één ding. En dan die financiële klap. Die incasseer je dan. Uh, als, als je in hemelsnaam ophoudt met die andere, dus andere Ja. Ja, hm. ja, ja. Maar ondertussen, de, de, de, de voorgaande maatregelen, hoe succesvol waren die? Hier een leuk berichtje. De ziekenhuisvrezen uh, griepgolf. Minder immuniteit door uh, mondkapjes en uh, anderhalve meter. <laughs> en nou krijgen we te horen dat die mondkapjes dus eigenlijk. Uh immuunsysteem hebben verslechterd uh, uh. ik vind vreemd overigens wat ik het vreemdste hier aan vind is dat dit bericht er doorheen komt uh. ja, dat ja. dit uh, wat, uh, ja, we de, moeten de, nu met z'n allen bang gemaakt worden voor de griepgolf, hè? voor de gewone griep ja, maar ja, maar waarom, waarom, waarom niet gewoon een nieuwe variant van uh, corona? En ik wou er hier toch niet <laughs> Ik denk kunnen dat ze ze, kunnen rengen, zijn ze schoen, door de letters van het Griekse alfabet heen zo? Of, uh, ik weet het niet. Ja, nee, die, toch ik, maar weer dat, naar de Griek ik, terug ik, moeten. Ik, ik denk dat we die zo meteen weer krijgen als de, de gewone griepgolf voorbij is. Dan krijgen we weer de rest van het Griekse alfabet. Dus, uh, Want als je nou, minder immuniteit hebt uh, door die dingen, dan is dat ook slecht voor corona natuurlijk. Dus eigenlijk zeggen ze, door, door al die maatregelen is de immuniteit verlaagd. Ja, maar het is wel, ik wil er nog zeggen, het is op 10 september gepubliceerd en op 14 september brengen ze een, een, een, een persconferentie uit waarin ze zeggen, we gaan de anderhalve meter afschaffen. En de, die mondkapjes zijn er oh, ja. misschien ook wel de deur uit daarna. Ja, jij zegt, het uh, is een soort voorbereiding. Ja, dus ik, de kijk, de, ze volgen de science toch dan ja, weer. Ja, ja, ja. ja, want de mondkapjes in anderhalve meter waren niet toch niet goed, blijkt nu na anderhalf jaar dus die gaan we er nou maar uh, afgooien maar dan moet je wel testen voor toegang uh, ik weet niet of dat ze die mondkapjes of dat die dan ook afgeschaft worden maar je uh, had nog even een leuke collectie van uh, ja, van headlines uit de fake news media uh, uh, die werd mij ook opgestuurd. Uh -huh. Maar ik vond het wel uh, apart. We hebben natuurlijk al een tijdje hier besproken. Uh, dat er iets is van. Ga niet op vakantie. Want hier is een Nederlander gestikt. In een stukje vlees aan, uh, in Italië. Of hier is, uh, zijn drie Nederlanders. In een auto in, de, in Spanje. Tegen elkaar aangereden zo. En wij dachten. Eigenlijk dat het altijd was van. Uh, oh Ze zijn bezig vakantie onaantrekkelijk te maken. Met in een kwaad daglicht te stellen. En, en een vervelend negatief emotioneel gevoel bij een vakantie te, te creëren. Maar hier is iemand, uh, Sandra van Ede... en die zegt, wat mij en anderen opvalt... is dat er de laatste tijd echt heel veel ongevallen... door onwelwordingen plaatsvinden. Vaak eenzijdige ongevallen en vaak met dodelijk afloop. Vooral de laatste twee maanden is echt heel erg. Meisje, drie voor ogen moeder doodgereden... kermis in België, bestuurder werd vermoedelijk onwel... ...van het bestuurder dus zwaargewonden een eenzadig ongeval in parkeergarage. Automobilist wordt onwel en veroorzaakt ongeluk in tunnelbakkenieren. En er zijn er 72 van dat soort berichten... Uh, uh, ...over automobilist wordt onwel en botst tegen Lantaarnpaal in Weijgen. Uh, de Oldenzaalse zangeres Sandra Timmerman is overleden. De dochter van het legendarische duo gert Hermin ...werd af, afgelopen week tijdens het auto, autorijden plotseling onwel... Ja, en bij geen van die berichten staat er dan bij, deze persoon deed wel of niet mee aan het medisch experiment met GMT. <laughs> Precies, dat dacht ik ook gelijk. Ik dacht, oh, oh nee, wacht even. even. Zou dit... Uh, uh, een ja. ja, het, ja, uh, af, zag je het allemaal, allemaal hersenbloedingen ja. of zo? Dit, uh, maar heel vaak inderdaad ook wel uh, wat uh. jongere mensen inderdaad. Uh, yeah. Ja, die voetballer die uh, opeens uh, bezweekt op het uh, veld. Want, uh, ja, je, <clears throat> het is natuurlijk het is een gevaar voor, voor uh, confirmation bias, in de zin dat als, jij dat eenmaal, als je dat eenmaal opvalt, dan ga je erop letten en dan zie je er ook steeds meer. En dan weet je natuurlijk niet of dat nou wel, uh, of dat wel klopt. Kijk, het punt is natuurlijk, er staat er niet bij, dus je weet niet of die mensen wel of niet gevaccineerd zijn. Als er nou bij zou staan wanneer ze gevaccineerd zijn, maar dat zeggen ze niet, want de doodsoorzaak wordt dus ook op iets anders gegooid. Dus, ja. Ja, hij was even onwel en toen reed hij met zijn auto in het water, dus hij is overleden aan verdrinking. Onderlerend lijden. Ja, dus ja. Ja, we zullen maar, toch niet op, echt. Op, op, op Zo'n ziekenhuis gaat toch wel iemand even kijken. als hij ziet van. hé. Hey, we hebben nou, we heel gaan. veel mensen onwel achter stuur. Wat zou dat ik, zijn? ik ga er niet nee? vanuit, Johan. Want zodra je dat doet, dan ver, ver, verlies je je baan. Ja. Dat was een bruggetje. Ja, oh ja. Ja, ja. Even kijken welke wil je doen. Want ik heb nou even, ben even de volgorde kwijt. Maar... Nou, over die uh, verzorgingsmedewerkers. die uh, stoppen met werken om die vaccinatie. Wat, wat geen vaccinatie is. Massaanslagen vanwege uh, verplichte vaccinatie... Uh, Britse verzorgingshuizen op uh, de rand van, het, van een ramp. Ja. Ik heb uh, daarbij nog een... Uh, wordt hier nog geciteerd uit, in de, uit de Guardian. Die zal ik ook gelijk even bijhalen. Een bericht van de Guardian daarin staat van... Uh, maar die hebben een heel andere angle. Uh, oh. maar kijk hoor. Uh, Careworkers in England... Um, Leaving for Amazon and other better paid jobs. Uh, dus die hebben een andere conclusie. Ja, dat zou het om het geld gaan. Uh, ja, ja, ja, Amazon betaalt beter. Ja. Maar er zijn dus 41.000 uh, verpleeghuismedewerkers... die nog niet een eerste dosis hebben gehad. En daar komen de, dat, dat getal wordt niet echt minder... Uh, vanaf 11 november is het dus in Engeland: word je ook gediscrimineerd op uh, medische status. En uh, ja, dan zou je dus niet meer mogen werken als je niet uh, aan de medische experiment meedoet. En Biden had ook nog zoiets erdoorheen gejaagd, hè? Ja, dat was vorige week, dacht ik. Weet niet zeker. Maar dat was inderdaad uh, een paar dagen terug. Alle federale medewerkers van de VS moeten dus ook vanaf, nou ja, dat was vrij snel, uh, vrij dicht erop zat het. Die, die, ik weet niet precies wanneer het ingaat, maar het, het is dus hetzelfde. Ik heb ook wel een bericht gehoord van een uh, uh, ziekenhuis dat gestopt is met uh, bevallingen. En dan moet je naar een heel ander ziekenhuis, zoveel honderd kilometer verderop, want alle medewerkers van hun we uh, waren er vandoor. Ja, die vaccinatieplicht die valt niet zo goed. En het, en het is natuurlijk super... Uh, vergaand, dat die mensen gewoon echt liever hun baan opzeggen dan die prik nemen. Nou ja, dat weet je nog niet. Het, kijk, het hele punt is, de overheid is dus continu aan het bluffen. En alles wordt gewoon bluffen. En dan zeggen ze ook, het begon dus met dat alle restaurants ineens om zes uur iedereen buiten zetten. En, en, en, en later zegt de overheid dan, nee, dat was alleen maar een advies, dat was geen wet. Wij zeiden gewoon, dat moeten jullie allemaal doen. Hm. Dus daar krijgen jullie geen vergoeding voor. Dus dezelfde met 25 september. Het is nog geen 25 september. Er is nog helemaal niks aan de hand. Zij zeggen dat ze dat gaan doen. En wij zijn degene die het uiteindelijk moeten gaan accepteren dat het gebeurt. Dus ja. Maar ze de fuck you zeggen, ja, dan kunnen uh, ze niks. Ja, dus ja, die 41.000, die kunnen ook denken van nou, we zien het wel. Hè? En als er op een gegeven moment uh, iedereen zijn luier begint vol te scheiden, dan bellen ze me toch wel weer terug. Nee? Mm -hmm. <laughs> Maar ondertussen in uh, Australië. Ja, daar, uh, je bent echt beter af uh, onder de Taliban dan in, uh, in uh, Australië. En ik daar, weet niet waar uh, dat is. Nee? <laughs> waar ja. staat dat? Wat? Welk ja. artikel ben je nu aan het. lezen? Uh, New leef? World Order ah, ah, ah, wordt uh, ah, ah, ah. regelmatig uh, door, de <laughs> door de Ayatollahs of ik weet niet hoe je dat noemt, equivalenten van de, van de Taliban, zeg maar. Uh, ja, dit zijn dan transgender Ayatollahs, ah ja, lijkt het een beetje op. Hè? Uh, ja. Alhoewel die, uh, die heldminister, die lijkt echt op een ork. Hè? Ja. <laughs> <laughs> ja die neemt niet? nog steeds wraak op de op de samenleving vanwege haar uiterlijk, denk ik. Ja, ik met uh, deze uh, kaarten geboren. Jullie, jullie zullen het weten. Uh, in ieder geval, uh, de, ja, ze nemen vaak het woord Nieuw uh, World Order in de mond. Maar uh, je moet niet uh, denken dat daar een complot achter zit. Nee, dat heeft er verder niks mee te maken. Wordt al dertig uh, jaar af en toe zo is door een paar wereldleiders genoemd. Maar net als met Build Back Better, dat is gewoon puur toevallig. Dat ze allemaal hetzelfde woord ervoor gebruiken hoor. Uh, ja. Ja. Ja, ja. ja. Ja. Ja, ja. Australië. Dat grappig. Je hebt ook die ene boer in Australië die zijn eigen land is begonnen. Die moet nou toch ook wel blij zijn, denk ik. Ja, ik weet niet hoe het met hem is. Uh, nou, ik denk dat hij verleden. inmiddels wel eens overleden, want die was al vrij oud... Het River zal nog wel bestaan toch? Misschien een keertje moeten uitzoeken hoe dat, hoe dat nou gaat. Ja, waarom niet? En heeft hij daar ook de coronamaatregelen in gevoerd? Ja, we zouden moeten vragen. Ik vraag me dan af, heeft die vent een zetel bij de Verenigde Naties? Ja. ja. Dus af en toe naar New York vliegt. Of valt hij onder de Commonwealth? We gaan het allemaal uitzoeken. Was als er een luisteraar ja, wil ga... uitzoeken mag het ook. Ik ga wel eens kijken, maar ik dacht dat die man zelf was overleden en dat zou zijn, uh, zijn dochter daar uh, okay, dus de eerste de was. Ja. Maar uh, even kijken wat er nog meer hebben richten. We uh, kijken waar we nu zijn. We uh, kijken. Oh, die horeca tycoon die hadden we ook gehad. Dan gaan we ja, naar BMW oké. toe. BMW en Mercedes. Die, uh, ja, die vinden zichzelf niet duur genoeg. Dus uh, ze gaan minder auto's produceren. In de hoop dat ze dan uh, duurder worden. Ja, dit is van het economisch analfabetisme. Hè? <laughs> Als het Al, uh, is. Ja, <laughs> borst maar boormachines. Dus gaan, gaan ze maar één boormachine produceren om de prijs tot astronomische hoogtes op te draaien. Ja, alsof er niemand anders auto's of boormachines levert. Dat is natuurlijk, je raakt alleen maar marktaandeel kwijt. Wat het, wat het punt is, dan zeggen ze zeggen ja, door de chiptekort zijn de auto's de afgelopen maanden duurder geworden. En dat willen ze dus graag zo houden, dus houden ze de productielagen. Zo zijn ze dan, net zoals dat plant obsolescence, dat, dat bedrijven producten maken die bewust uit elkaar vallen op bepaalde datum, zodat ze nieuwe kunnen verkopen. En voor gewone leek klinkt het altijd als, uh, ja, dat zal best zo zijn, uh, inderdaad. Hè. Dan ben je nog ja, dat zal een leuk geweest. Valt al, alles zal meteen naar de aankoop uit elkaar <laughs> Het is natuurlijk bij. bij uh, uh, uh, dat hadden ze ook zonder chiptekort hadden ze de productie kunnen beperken om de prijzen op te drijven hebben ze geen chiptekort voor nodig uh, het is, het, het, wat, er, wat er hier wordt gedaan is een verklaring geven voor waarom inflatie de prijzen omhoog drijft Dus je ziet dat heel vaak van, uh, ja, die prijzen gaan omhoog vanwege dit uh, uh, omdat, uh, omdat de mensen huizen gaan bouwen dan gaan de houtprijzen de timmerhoutprijzen opeens omhoog of uh, die prijs gaat alleen omhoog omdat daar een uh, slecht weer geweest is. Of, uh, de, of droogte. Of, uh, ze komen allemaal met excuses waarom de prijzen omhoog gaan. Maar, maar als je niet enorm berg geld drukt. Dan is het natuurlijk altijd zo dat als er één prijs omhoog gaat. Dat er een ander omlaag moet gaan. Omdat het geld wat je aan één ding uitgeeft. Als je gaat meer aan één ding uitgeven. Dan kan je minder aan de ander uitgeven. Maar als, je, als, als de prijzen overal omhoog gaan. En dan... dan, dan hebben die media dus de neiging om daar allemaal verklaringen voor te gaan zitten. Zinnen die natuurlijk allemaal het gierige ondernemers te maken hebben. Met grijn ondernemers. En ik denk dat je dat nog veel meer gaat zien. oh Dit gaat omhoog daarom. En dit gaat omhoog daarom. En alles behalve. We zijn per maand miljarden geld aan het drukken. En erbij aan het jassen. Nou het punt is dat je met van die dingetjes. De prijs gaat daarna ook niet meer terug naar beneden. Het oh, ja. is een. Er is een oogst mislukt, ja oké, okay, maar volgend jaar is die niet mislukt. Maar dan is de prijs echt niet weer lager. Dus um, ja, ik denk dat op een gegeven moment de prijs van computers uh, omhoog moet gaan. Omdat ze dus in de gaten hebben van, hey, als je die computer hebt, dan heb je ten eerste ontzettend veel vrijheid om allerlei dingen te doen. En, en de grote winst die je kan pakken, gebeurt ook vaak met een computer tegenwoordig. En... Ja, mensen die dus hun geld verdienen met een computer, die kunnen het toch wel betalen. Dus ik denk dat die computers nog wel een stuk, uh, een stuk omhoog kunnen in de toekomst. Maar ja goed, uh, dat is ook maar weer uh, met een clownsneus gesproken natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat hele verhaal kan, is bedoel, van Taiwan is natuurlijk, uh, ik hoorde nou, uh, ik zit natuurlijk bij een chipbedrijf en ik hoorde iemand zeggen van well, ja, je moet toch rekening mee houden dat Taiwan een keer naar, uh, dat de CEO zei dat, uh, naar China terug gaat en daar zit een enorme productie van chips in, want bijna alles wordt daar geproduceerd van chips. Dus dan zit je wel even met, en, uh, ja, dat zou uh, echt wel een, een heel raar effect geven in de computermarkt, dat, dat zou gebeuren. En dan gaan alle chips gewoon naar China. Ja, en dan China. krijgt Amerika ze niet meer, die worden dan een boycott. Mm -hmm. Ja, wat denk je van de mining, uh, weet niet waar de bitmain op draait, die dingen worden gemaakt. Ja, die worden ook allemaal door TSMC gemaakt, denk ik. Dat is, uh, dat is, die is de grote fabrikant. Er is volgens mij maar eentje, toch, in de hele wereld die het echt uh, met massa's uh, aanverkocht. Nou, ja, de uh, smik in China had je dan, een kleinere productie. Die heeft nog wel wat, wat kleinere dingetjes. Uh, maar, ja, de grote bulk is toch wel Taiwan uh, Semiconductor. Ja, er wordt nog wat. Ja, en er zijn voor rest wel bedrijven, die hebben hun eigen foundries. Ik geloof dat uh, Samsung heeft natuurlijk al zijn eigen foundries en ik denk Intel ook al, maar ik geloof dat Intel ook al uh, overdacht om over te gaan naar, uh, uh, ja, wat ze dan noemen, een, uh, hoe heet het, een, uh, ja, zonder een zon model, zonder foundry. Dus hebben ze geen zelf hebben zelf geen fabless, dus zelf geen fabriek, maar dan gebruiken ze de fabriek van TSMC, omdat die investering zo enorm zijn en dan deel je ze eigenlijk met andere, andere klanten van zo'n bedrijf. Eigenlijk worden chips worden gewoon de nieuwe bitcoins. Nou ja, dan zou je nooit kun hebben kunnen denken dat de prijs van chips omhoog gaat. Want het verhaal is eigenlijk altijd dat die door de loop van de tijd steeds goedkoper worden door technologische ontwikkelingen. Als die zelfs in prijs omhoog gaat, dan kan je nagaan hoeveel er gedrukt wordt. Ja. ja, ze moeten dus... Het is iets als tweedehands auto. Als je, als je auto koopt en die gaat langzamerhand in prijs omhoog. <laughs> weet je, hier is iets... En dat is niet de eerste... En dat is heel vaak voorgekomen. Hè? Ik weet dat er in Brazilië ook was. Op een gegeven moment zoveel inflatie... dat je tweedehands auto voor meer kon verkopen... dat je er nieuw voor betaald had. Ja, ja. Ja. Ja, ja nou oké. Okay. Dus inflatie is te verwachten... ook in de autobranche... Even kijken. Ik zag laatst dat een kennis van mij zocht naar een Rolls Royce. En toen kwam ik erachter dat ze niet eens zo duur waren. Die is die uh, een hele oude Rolls Royce, die gewoon uh, die klassieke Rolls Royce, die nooit uh, stuk gaat, zeg maar. Gewoon zo'n Ghost uit de jaren 80 of zo. Maar dat, uh, die, die, die, die kon je gewoon voor 20.000 euro kopen. Dus, uh, ja, maar ik denk wel dat je dan een paar duizend euro per maand, dan weet wel lastig kwijt bent, hoor oh Johan, als je dat grapje doet. Ja, ik, ik weet niet hoe de naam van de klassiekers altijd... Ik heb vroeger ook al gezien ah, dat trouwens, als trouwens, uh, als het een uh, ding is, dan, is die, dan hoef je... Uh, als het een oldtimer is, dan hoef je er geen week te yeah. ja. Ja, Ik zat toen op Marktplaats te kijken, geloof ik. Maar, uh, ja. maar je hebt natuurlijk hele dure inderdaad. Je hebt echt kei duren van miljoenen. Gewoon een nieuwe Rolls Royce, maar dat is gewoon een hele luxe BMW. Die, uh, die kost inderdaad gewoon een miljoen. Gloedje nieuw, maar... Uh, Echt zo'n oude uit de jaren 70, 80. Die, uh, die, die waren nog wel te betalen voor, de gewone, voor het gewone plebs. Dus, uh, uh. En dan krijg je daarna de echte klassiekers. Ja, die zijn echt... Uh, ja Daar moet je inderdaad een uh, flinke... Uh, flink wat bitcoins voor neerleggen. Uh. Maar ja, goed. Ja, de, um, ja, laten we gewoon verder gaan met het nieuws. Want, uh, ja, volgende het berichtje, volgende berichtje zit ook in lijn met dit. Ja, ja ik heb het zo een beetje op volgorde gelegd. Uh, even kijken hoor, uh, Italianen gaan uh, meer betalen voor hun uh, pasta door uh, extreem weer. <laughs> nee, dit moet je uitleggen. Uh, dit, dit zou ik uit mijn hoofd niet, uh, geen link kunnen leggen. <laughs> ja, in Italianen krijgen binnenkort te maken met duurdere pasta. Slechte oogte van de belangrijke dure tarwe oh, door extreem oh, weer. Zorgen voor tekorten ja, ja. en hoge productiekosten. Hier kan je weer... De inflatie verhullen met uh, klimaatverandering. Uh, uh, uh, door, uh, door hitte en droogte valt de oogst daar enorm tegen. Het en is altijd wel leuk. Als je zoekt klimaatverandering, uh, drought, dan kan je kri hits krijgen. Maar als je uh, enorme zware regenval, klimaatverandering, dan kan je daar ook hits van vinden. Het is allemaal wetenschappelijk bewezen uh, dat dat gaat gebeuren. Dat halen ze tegenwoordig gewoon uit uh, Italië zelf. Van vroeger, in de Romeinse tijd, moesten ze dat uit Cartago halen. Hè? Dat was toen de graanschuur van, uh, van Rome. Hmm. Dat is wel wat veranderd dan. Ja, Noord-Afrika was inderdaad uh, graanschuur. Ja, dus dat is, uh, dat is niet meer voor te stellen. Nou, ja. uh. Kennelijk is het klimaat veranderd in die tijd. En ik neem aan dat dat nee, maar dan, dat door... betekent gewoon dat het iets van alle tijd is. <laughs> dat wil ik zeggen. Oh, oké. Okay. <laughs> het klimaat verandert gewoon altijd. Vroeger ja. was uh, Afrika één groot regenwoud. Dus uh, ja... Ja, natuurlijk dat er het feit dat er zoveel olie onder Saudi-Arabië zit. Mm -hmm. Dat betekent dat daar ooit een heleboel gewassen gestaan hebben. Die, uh, Om die piramides te bouwen moesten ze enorm veel bomen kappen. Hè? Want die stenen die rolden ze op uh, houten ja, ja, dus boomstammen. Uh, toen is het afgelopen daar. Uh, ja, dat weet ik niet. Maar mm -hmm. uh, er is iets gebeurd waardoor het... Uh, ja, ja, Op die Sphinx zitten ook uh, regensporen, geloof ik, hè? Ja, terwijl het al heel lang, al 2000 jaar, of langer dan 4000 jaar, al niet meer geregend heeft. Ja, ja, dus, dat, ja, er is een keer een ander klimaat geweest. Hè. Ja, daar ja, kunnen we heel lang over doorgaan. Ik bedoel, er is zeezout gevonden in de Sahara. Dus, ja. <laughs> dat soort dingen. Dus ja, als je vanuit de satelliet gaat kijken, dan zie je gewoon, ziet het eruit als een soort oceaanbodem. Terwijl het gewoon ver boven de zeespiegel zit. Ja, dat is niet te verklaren, weet je wel. Dus, uh, ja, ik ben Marokko ook al. Dan had je daar die woestijn. Uh, Echt zo'n zandwoestijn. Dan had je dan fossielen kon je daarin uh, uh, uh. In, uh. Dus uh, het, is, uh, het is gewoon shit die we nog niet weten. Maar dat uh, komen we misschien ooit wel uh, achter. Dus, uh, en als u een theorie heeft, kunt, kunt u dat gewoon in de chat gooien. Ja. Ja. Nou ja, ja klimaat verandert. Dus... Uh, gewoon iets, uh, de, de heersers hebben iets gevonden wat gewoon ja, net zo logisch is. Of net zo is als ze ademhalen of als de zon die schijnt. Uh, ja, en dat melken ze helemaal uit. Klimaat ja. verandert nou eenmaal. Ja, het is, ze, ze willen ook heel graag verklaringen verzinnen die niks met hunzelf te maken hebben. Als ze er zelf... Uh, ja, vinger in de pak padden. Ja, met die inflatie heel duidelijk. Prijzen omhoog door dit en dat en dat. Dus zo, uh, ja. En, en, en mensen werken, leren met verhalen. Dus als ze een verhaal horen, dan denken ze... Dat het verhaal het is een opbouw in, is structuur in. Het klinkt allemaal een beetje logisch. Ja, het zal wel dat de prijzen mogen gegaan zijn... door, um, door die klimaatverandering ja, Dat was inderdaad heel warm. Dat denken mensen in Nederland niet, denk ik, deze zomer. Want oh, het was heel warm. Want uh, ja, Nederland was er prima... Gaan te verbouwen denk ik, met zoveel regen. Even kijken naar de reacties. Oh, staat er wat leuks tussen? Weet ik niet, weet ik niet. Vroeg me af. Ik zal even klikken voor je. Even kijken waar die reacties staan. Beste reacties. Gewoon een jaartje overstappen op aardappelen en rijst. Het is sowieso geen crisis. Pasta kost normaal al bijna niks. Dus zelfs als de prijs drie keer hoger wordt, kost het hoger uit drie keer niks. Het moet, moet zelfs Italianen lukken. Het is niet iemand die heel erg onder de indruk is. Nee, die moeten eerst 25% van zijn salaris aan een brood kwijt zijn, voordat je gaat nadenken. Hm. Ja. ja, nou ja. De, de, de, de inflatie is te verwachten, ook in de pasta business. Ja. Ja, ik denk wel dat het daar meestal als laatste komt bij de... Want uh, mensen gaan natuurlijk niet zo snel meer eten, zo, dus dat blijft redelijk stabiel, voor een vrij uh, lange tijd. We gaan eerst allemaal meer assets kopen. Ja. Dikkere huizen en zo. Ja, toen wel op een gegeven moment in de VS dat die uh, uh, mais ging opkopen voor uh, ethanol op te wekken. En dat heeft toen die Egyptische lente of die Arabische lente in gang gezet. en toen schoten ineens de maisprijs door het dak. Ja. ja. Even, even Mensen gewoon toe. allemaal uh, pasten in slaan. Dat wordt uh, de, de nieuwe bitcoin. Ja. Maar, uh, waar ben je, deze man, uh, ja, die, uh, die moet even bitcoins gaan minen, want die, uh, die heeft een uh, jukel van een rekening. Uh, Aad wist niet dat hij uh, vloerverwarming had, <laughs> maar moet er toch wel uh, 2600 euro voor uh, betalen. Hm. In en in ja. <laughs> ja, Deze kwam van mij. Uh, uh, wat, wat, wat wilde <laughs> ik? Ik vond, je vond het. Zeggen? ja ik vond het zo'n treurig berichtje voor onze aat die was in een nieuw huis komen te wonen en toen bleek dat er geen, uh, geen knop zat om zijn vloerverwarming uit te zetten hij wist überhaupt niet dat hij vloerverwarming had maar hij, hij, hij miste dus ook de knop om het uit te kunnen zetten nou en zodoende heeft hij uh, ja hij, wat, hij zegt het allemaal, hij schrijft het allemaal uit een is het trouwens even ja hij heeft uh, uh, 750 euro aan huur, maar nou krijgt hij daar dus een 2600 euro uh, rekening over even als een vloerverwarming. Nou, en die vent, die kan dat gewoon niet betalen en die, die heeft nou een uh, een, uh, hoe zeg je dat, een bewindvoerder en die betaalt hem nou 80 euro per week want ja, die rekening die zit in de weg. Nou, ze hebben dus gekeken van de woningbouwvereniging dat hebben ze dus vastgesteld dat die knop Waarmee dat die het naar beneden moet kunnen draaien, niet werkt. Dat hij dus gewoon afwezig is. Dus ja, wie is er dan schuldig aan dat die vent uh, zulke stookkosten loopt te maken? En, ke en kennelijk is dat dus bij veel meer mensen in het gebouw zo. Maar dat betalen al die mensen dan gewoon. <laughs> dat ja, andere mensen die vriezen dood omdat ze dan uh, weet het, een uh, pump hebben. Een warmtespump, ongeveer? Ja. Ja, nou en er zijn er mensen die zeggen, ja de woningbouw die wist dit al zoveel jaar geleden dat die knop er niet was. Dus het is gewoon, ze hadden hem dat moeten vertellen en ja, ik weet niet wat er gebeurt. Maar ondertussen zit aat in de warme drup. Ja, wij, wij hebben ook al een beetje de ervaring mee hoor, met de woningbouw. Dus ik uh, ga gewoon vrije sector huren mensen. Maar de, <laughs> nee dit is echt, uh, die zijn allemaal bevriend met bepaalde bedrijven weet je wel. Die, uh, en dat zijn allemaal echt beunhazen weet je wel, dus uh, we hebben het hier ook gehad. Dus die, uh, ja, ze, ze doen alles uh, ja, onwijs slecht, maar net niet slecht genoeg dat je ze gewoon uh, <laughs> uh, iets kan aan, een rechtszaak mee kan aanspannen, weet je wel. Het valt net nog binnen die regels. Maar ze leven echt prutswerk af. En uh, ja, dit is ook, hier sta ik ook niet van te kijken. Dus uh, waarschijnlijk hebben ze gewoon een leuk deeltje gemaakt: van haal die knop weg, zodat, je, zodat wij flink eraan kunnen verdienen of zo. Ja. Ik kan me niet verbazen dat dat erachter zit. Dat dat bewust gedaan is. Ja, ja het, het was weer even een, gewoon een, een berichtje om hem te laten zien. Kijk nou hoe incompetent al die mensen zijn. Ja. En inderdaad, zoals jij zegt, doe het maar gewoon privaat. Maar ja, aan de andere kant er waren er waren ook mensen de benen op om uh, te protesteren dat er zo weinig huizen zijn. Dus. Maar gaat ook weer blij zijn dat ja, hij ergens dat is, komt gewoon tegen wat, de uh, huisjesmelkers waren. <laughs> dat komt gewoon ja. door de overheid. Uh, ja. Dus uh, mijn, ja. ik, ik zag Janna's al staan. Meer kapitalisme is meer woningen. Van met zo'n bord hè. Ik zag het ook ja. Uh, uh, ja hij, het, hij had toch wel wat reacties daarop van wat mensen die erdoor getriggerd werden. Ja ja. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld ja. Er wordt continu gezegd dat de huisjesmelkers uh, de boze boeman zijn. Nee, alle huurwoningen, dat is, dat is de boze boeman, weet je wel. Dus, uh, die houden die prijzen, uh, gewoon, die worden gewoon uh, ja, het, uh, laag gehouden met subsidie en uh, overheidshulp, weet je wel. Ondertussen wordt er allemaal prutswerk geleverd. Over het algemeen heb je de hele dag door schimmel in je badkamer, zeg maar. En uh, de lekkend uh, dak en dat wordt uh, nooit opgelost. En, uh, moet je even sprayen, dan heb je zo'n spray voor jou wel. Ja, ja, chloor met een beetje water overheen. Maar dan, dan haal je het niet weg, hè. <laughs> dan haal je alleen de kleur weg. Het ja, schimmel precies. zit er nog. Maar de, um, noem je dat? Ah, dan ben ik mijn verhaal kwijt. Oh, sorry. jij ja, moet het... <laughs> Wat zijn allemaal on onder, onder onsjes tussen beunhazen, weet je wel? Als jij gewoon een beunhaas bent en je wilt blijven beunhazen, dus geen kwaliteit leveren, maar gewoon de kantjes ervan aflopen, ja, dan ga je een deal maken met, uh, met zo'n woningbouwvereniging. Dan kan je gewoon lekker door blijven beunhazen. En er uh, niemand die je wat kan doen, want uh, de, je grote vriendje van een woningbouw die houdt je het handje boven het hoofd. Ja, zo, zo gaat de shit. Ja. Ik weet niet of jullie nogal nog wat aan toe willen voegen. Nee? Nee, ja, ik heb mijn dingetje gezegd. Ja, ik denk dat met die hele woningbouw. is natuurlijk een aantal dingen. Dus ze hebben een zoning, uh, hoe heet het zo. Um, uh, hoe heet het. Een, in, in het Engelse zoning law. maar een Nederlands bestemmingsplan. Dus dan mag je. gewoon een groot gedeelte van Nederland. gewoon niet bouwen. Dus die. Uh, ja, die boeren die, die, uh, hebben een land. wat ze graag zouden willen kopen. om veel meer geld voor te vangen om woningen op te zetten maar dat mag niet, want het valt buiten het bestemmingsplan maar als ze boeren, dan mag het ook niet want nou, willen ze die boeren onteigen al het laatste over, en dan was er alweer een of andere landsadvocaat, en die had gezegd, nou we kunnen ze ook een vergunning ontnemen dan mogen ze ook niet meer boeren, dat is veel sneller want dan moeten ze gelijk ophouden, met dan onteigen dat duurt wel jaren en uh, ja, het is, het is, uh, slaan we dan met een honkbalknuppel, of met een, uh, met een boksbeugel, of weer die boer en uh, dat is allemaal al stikstofgebieden rond de natuurgebieden. Alsof, ja, het is alweer alsof voedsel uit de supermarkt in de supermarkt groeit of zo. Die, uh, die lui zijn zo, zo achtelijk als een deur. Maar ja, dat Beschermd is De natuurgebieden, die, st die stoten geen uh, stikstof uit of zo. Nee, nee, absoluut niet. Maar niet. als je iets anders groens verbouwt wat je kan eten... Wat op de menukaart staat, dan stoot het wel stikstof uit. Ja, dat uh, <laughs> ik weet ik niet hoor. Mag, het mag beslist dus, niet eetbaar zijn. Dan... <laughs> weet je wat we moeten doen? Al die dingen in zo'n natuurgebied moeten we als eet op de, menu, op de menukaart zetten. <laughs> weet je niet hoe snel ze die uh, Oostvaardersplassen moeten uh, omkappen? Ja, dat zeggen heel veel mensen. Uh, nou, als je wel weer ze wil beschermen, moet je ze op de menukaart zetten. Want binnen no time heb je er dan een heleboel. Uh, uh, net zoveel als koeien. Ja, de walvissen eraan En volgens mij kun je walvissen ook wel eten, toch? Uh, ja, kan wel. Maar dat wordt nou uh, zeg maar als onwenselijk geacht. Uh, je moet alleen geen wolfijn uh, eten. Want daar zit kwik in. Uh. Ik denk wel dat het er ook mee te maken heeft... dat uh, die landbouw in Nederland heel erg intensief is voor het milieu. Omdat er heel veel gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen. En dat het niet zo uh, natuurlijk is als veel mensen denken. Maar goed, ben ik er nog of ben ik weg? Ik ben er nog, ik ben er nog, ja. Nou oh. ja. Ah, ja. Ja, dat is weer een andere discussie natuurlijk. Maar uh, ik denk dat dat vooral komt, uh, dat is met, eigenlijk met alles zo. Met, met, uh, net als dat je nu geen uh, kruidenier meer hebt of geen kleine bank meer hebt. En ook geen kleine boer meer hebt. Het komt er al die wetgeving. Dus steeds moeilijker wordt het gemaakt om uh, als kleine ondernemer overeind te blijven. Dus je gaat fuseren... Zo krijg je dus de megabanken, de megastallen en de megakruideniers, oftewel de supermarkten. Ja. Dus uh, ja. Dus dat is uh, hetzelfde probleem. Het komt allemaal door, door regelgeving en uh, overheidsboeming. Ja, maar de, daardoor zijn dus ook de werkwijze van het verbouwen van akkers is, is daardoor ook veranderd. Want het moet allemaal zo efficiënt mogelijk. En wat is efficiënt als je dus uh, een, een, een zo groot mogelijke tractor zoveel mogelijk tegelijk laat binnenharken? Ja, ja. Dus, ja. Ze, ze gaan op die manier gaan ze daar proberen hun winst ha te halen. Omdat het allemaal zoveel belast is en zo. En, ja. Uh, zoveel regels zijn en uh, zoveel gedoe. Dus, uh, maar uh, ja, even kijken, ik heb hier nog een berichtje over hoe het uh, geld uh, over de balk wordt gesmeten, wat allemaal binnengeharkt wordt via de Belastingdienst. Uh, ja, dit zijn de, de mensen die ons moeten verdedigen, hè. <laughs> het leger. Uh, dit werd ons opgestuurd, dit werd me opgestuurd door een luisteraar, Jelle. Uh, dankjewel nog. Uh, 550 nieuwe vrachtwagens van Defensie te hoog uitgevallen. Ja, dat zag ze van tevoren niet aankomen, Defensie kan voorlopig niet uh, gebruik maken van 550 nieuwe vrachtwagens in, uh, combinatie, uh, in, een in combinatie in een speciale container. Een combinatie in een speciale container. De combinatie van de Scania Wupplepup uh, vrachtwagen is. Wagen uh, en de IS-standaard 8-foot uh, container blijkt. Enkele centimeters te hoog om op de openbare weg te mogen rijden. Ja. Okay. Het is wel een ontzettende hoeveelheid met vrachtwagens. 28, 2800 vrachtwagens. Ja, de oude moesten eruit. Maar ik denk dat ze van die oude nog uh, wel even gebruik moeten gaan maken. Of hebben ze die alweer verkocht? Het hm, is ook zo, maar mooi dat ze, dat ze dan voor eigenlijk de overheid... Koopt containers die van hunzelf niet op de weg mogen. Op hun, op hun weg mogen, zeg maar. Dat zal te maken hebben met de bruggen en alles? Hè? En, uh... Ja, dat zou kunnen dat het nog een goede reden is. Maar ik denk ook wel dat dit. Ja, dat is weer een heerlijk punt waar iemand heel veel aan verdient. Hè. Van hup, maar nieuwe bestellen. Want uh, het uh, uh, is het uh, idee. Ja, is Daar uh, oh. wordt niet om gehuild, denk ik, hier. Maar er staat wel dat. Uh, de leverancier uh, heeft aangegeven dat als ze volgens hun berekeningen het ook verkeerd is, dat ze dan met een oplossing komen. Dus er uh, komt nog wel een staartje aan, want het schijnt dus wel in het contract te hebben gestaan dat dat uh, eigenlijk niet zo hoog mocht zijn. Dus, nou ja. Ik ben ook niet verbaasd dat hier gewoon sprake is van een salamitactiek. Dat is wel gebruikelijk bij uh, alles van de overheid, dus ook bij Defensie. Ja. Uh. Dan is iedereen benieuwd wat het is, Johan. Dat kun je niet zomaar zeggen. Oh, nou ja, salami-tactiek is, uh, laten we zo zeggen... Uh, nou, ik, heb het, ik, het, uh, ja, ik wil niet te veel uitweiden, maar ik heb, ik heb het vaak zien gebeuren hoor, bij de overheid. Dat ze dan een, want dan werken ze met verschillende budgetten, maar ze kunnen dat ene budget. Uh, en elke keer als onderhandeling zeggen, ja nee, we hebben alleen dit budget. Terwijl die ene die weten van, er zijn meer budgetten. Die weten hoe het werkt. Dus die zegt van, nou we kunnen het precies doen, maar dan moet er even wat af. Dan, dan kan het wel. En dus oh, oké, okay, dan komen ze tot de prijs, en dan, uh, maar doordat ze die afhalen van het apparaat dat ze leveren, werkt dat apparaat niet goed. Dus, maar ze hebben dat apparaat al, dus dan komen ze weer, uh, komt de defensie weer terug bij die ene. ja, ja, ja dat apparaat werkt niet zo. Uh, en dan zeggen ze, ah, geen probleem, voor zoveel duizend euro kunnen we het wel weer fixen. En dan komt het we weer van het volgende budget, zeg maar. Dus dan, oh, dan, kan dat wel. En dan loopt het continu op. En elke keer mist er net een onderdeeltje of net een dingetje waardoor het niet werkt. En dan uh, uiteindelijk worden al die budgetpotjes worden gewoon opgegeten. Als je begrijp ik bedoel. Nou, dat noemen ze salamitactiek. Dus, uh, hetzelfde als met de, uh, met de god hoe heet dat ding. De overheidsproject, zoals die, uh, die, die metrolijn onder Amsterdam. Die zou dan 100 miljoen kosten. En aan het eind van de rit kost die gewoon uh, uh, een miljard of zo. Elke keer komt er weer een beetje bij. En ze zijn dan al aan die tunnel begonnen. Dus ja, dan kunnen ze geen, niet meer stoppen, weet je wel. Dus ja, uiteindelijk gaan lopen die kosten steeds meer op. Ja, hoop dat ik het goed uitgelegd heb, Peter. Ik, ik snap het. Ja, ik het is snap. bekend. Je, je, doet ook, je gaat de stad renoveren. Je, je zegt, ik heb een geweldig plan om uh, Utrecht, het centrum van Utrecht helemaal te renoveren. En, dan, ja, en het kost eigenlijk geen hapokrat. En uh, wethouder, bla bla bla, Xi zal zijn naam voor eeuwig, voor eeuwig zien in het stadbeeld. Nou, dan wordt het uh, ja gezegd. Dan breken ze eerst alle straat op en dan zeggen ze: ja, Nou, is het geld op. Uh, ja, je kan het zo laten liggen, of, uh, ja, deel, of uh, je moet er wat bijbetalen. En ze weten dat de zakken van de belastingbetaler diep zijn. En uh, ja, dus zo halen ze het uh, helemaal leeg. Ja. Uh, kijk gewoon naar een gemiddeld uh, overheidsproject. En het is altijd: uh, Kijk gewoon naar hoe het oorspronkelijk uh, gebracht werd. Met welk bedrag, prijskaartje eraan. En wat het uiteindelijk gekost heeft. En. Uh, Meestal zijn er nog een paar nulletjes achter het bedrag uh, geschreven. Ja. Dat noemen we salamitactiek. Ja, dan gaan we nog even naar The Guardian. We hadden laatst over die dronaanval in, uh, in Kabul. Uh, er waren toen heel veel kinderen bij omgekomen. Maar uh, ja, de vraag is natuurlijk. Uh, wie was die gevaarlijke terrorist? Waar die aanslag op gericht was? En wat voor kwade uh, dingen deed hij? Ja, dat is natuurlijk weer een, uh, een hulpmedewerker. Uh, en. En zeven kinderen of zo. Het is echt uh, gewoon een heel gezin ja. uitgemoord. Ja, stries, stries. Maar dit is het verhaal van bijna iedere drone. En uitgemoord. nine members of his family, including seven children. When a missile from the U.S. Air Force Reaper drone struck his car as he arrived home from work in a residential neighborhood. Hij was kennelijk uh, containers met water gaan halen voor zijn uh, gezin. En dat was aangezien voor, uh, nou ja, dus duidelijk, uh, die is duidelijk een bom aan het maken. Terwijl, ja. Ook een beetje achter om te denken: als er een bomaanslag gepleegd is, dat je de terroristen, de daders, vindt, omdat ze met uh, grote containers lopen rond te sjouwen met explosieven. Nee, die hebben ze al gebruikt, natuurlijk. Dus. Mm -hmm. ja. ja, het is weer een uh, zwarte beetje... bladzijde. Het een beetje het verhaal van iedere drone, eigenlijk. Hè? Dus, uh... Ja, je hebt natuurlijk altijd twee kanten aan het verhaal. In dit, in dit geval is het. Uh, yeah. Wanneer ja, heeft een drone nou echt een terrorist geraakt? Ja precies, precies. En dan zeggen ze ja op die trouwerij uh, Die moeten we hebben nou, En dan schieten ze gewoon die hele trouwerij kapot ja, Een kleuterschool, een crash hebben ze ook een keer gedroond Artsen zonder grenzen uh, Ja, <laughs> uh. ja de, de belastingbetaler Kan weer blij zijn hè? Mag weer trots zijn op zijn ja, bij bijdrage Dat ja. is gewoon waar belastinggeld voor staat Ja precies Man heeft heel veel voor zijn community betekend. Uh, die heeft uh, een ziekenhuizen gebouwd. Uh, ik, ik, ik heb even gekeken naar mijn andere uh, filmpje. Wat die man allemaal gedaan had voor de gemeenschap. En dat was echt heel veel. Hè? Dus het is voor uh, Afghanistan ook een heel groot verlies. Dus, uh, ja. ja, er werd ook gezegd dat er zat dan water in zijn auto. Ik weet niet of dat al dat genoemd was. Ja. Dat is water. Zijn water aan het halen. Ja, uh. ja nou ja. ja, het is gebeurd. Hè de dader die uh, zit in het Witte Huis die wordt natuurlijk uh, die gaat vrij uit uh. in the heat of the moment split second decision ik vind het wel weer een echte afsluiting van een dramatische oorlog hè, van dat hele project dat uh, uh, de een grote soepzooi, ja. Mm. ja, ik ben benieuwd hoe het verder gaat nou ja wat hierna gebeurde was uh, er brak paniek uit en uh, de meeste slachtoffers die toen vielen waren door uh, eh, uh, machinegeweren van, gewoon uh, eens, uh, kogels van, uh, Ameri Am van, Amerikanen. Daarna werd er nog geschoten op de, uh, de omstanders die, van, uh, naar die. Knal. Nou. Oh nee, wacht, ik ga nog twee dingen door elkaar. <laughs> Sorry, ik twee oh. dingen door elkaar. Uh, er nee, was een bomaanslag door die, die opgeëist was door, eh, uh, k Daar brak paniek uit, daar waren de meeste slachtoffers, uh, de, uh, de Amerikaanse, eh, uh, ja, Amerikaanse kogels, uh. Ik had nou even twee dingen door elkaar, sorry. sorry. Je zou bijna gaan denken van... het is een vergelding voor dat, hè? Van nou, misschien is het er ook wel ja, weer een dat zou keer. een vergelding voor dat zijn. Dat, uh, dat was het, ja ja, ja. ja. We zullen het nooit weten, denk ik. Nou, nee, dat, dat, dat, dat was... Een dit was een vergelding voor dat. Dus, uh, daar zijn heel veel... gewoon ook on onschuldige mensen... gewoon omgekomen, die niks mee te maken hadden. Dus, uh, ja... Ja, goed. Ja, ik, heb er, een, uh, ja. ik heb een gepeperd boxje klaar liggen. Die ga ik zo direct Leke lekker op, aanbra op, aanbraden. Op ja. <laughs> ik heb nog een lekker kaasje. En mijn wijn is nog niet op. En, uh, ja, goed. Ja, ik weet niet of, uh, of jullie nog iets, uh, iets hadden wat er nog uh, gemeld kon worden voordat we afsluiten. Oh, ze dus we hebben wel echt snel erheen geroost, hè? Ja, ik zat ook een beetje halverwege uh, met een halve oog wat andere dingen te doen. <laughs> dus uh, het, uh, ik, ik heb het niet zo volgeluld als ik normaal uh, met allerlei zijtakken en allerlei uh, maar ik had nog wel iets interessants gezien, wat was het of heb ik dat ook alweer genoemd uh, over Amerika nee. ja, er is natuurlijk in China is ook nog wat gegaan met dat, uh, dat Evergrande, dat is een, een enorme projectontwikkelaar een huizenbouwer ja, daar heb die... ik iets van gehoord die obligaties die gaan een beetje richting junk, omdat, omdat die in de financiële problemen lijken zitten. En ja, dat kan al wel eens een klap geven. Ik zie al dat de Chinese yuan omhoog gaat, omdat ze vrezen dat er een liquidity crisis ontstaat. Dus iedereen, er moet van alles verkocht worden om aan juans bij elkaar te krijgen, om die schuldeisers af te betalen, tevreden te houden. Maar dat kan al wel eens een klapje geven natuurlijk. Mm -hmm. Ja, ik heb er iets over gehoord en dat had er dan mee te maken dat het eigenlijk altijd maar gegroeid, gegroeid, gegroeid is en nou is het dus een tekort aan, ook weer daar met, met bouwgrondstoffen, uh, met, met, uh, en, en, prijzen lopen op raar toch hè? Ja, en nou hebben ze dus uh, eigenlijk te weinig geld opgehaald om, om dat allemaal af te bouwen en dan moeten ze dus weer opnieuw, uh, ja, ik weet het, ik, zoiets had ik ervan meegekregen. Dus, ja, het is, ik heb wel eens van die filmpjes gezien van Westerlingen die dan in China een tijd geleefd hadden en gewerkt hadden. En die gingen dan laten zien, zo de huis, wat dan voor een, een miljoen uh, dollar of zo verkocht werd. Uh, dat was al drie jaar geleden gebouwd en uh, daar had nog nooit iemand in gewoond. Uh, en ze gingen daar uh, met de motor naartoe, de weg naartoe was eigenlijk ook heel slecht te bereiken. Het gewoon door speculant gekocht met het idee van, nou oh, ja, verkoop toch altijd voor meer geld. Maar de kwaliteit, het was echt bordkarton. Dat flikkerde aan alle kanten uit elkaar. En dat is al een paar jaar oud en daar had nog niemand in gewoonte. En, en, en waarschijnlijk wordt dat dan op papier ook weer doorverkocht voor uh, een paar miljoen. Dus, het verkocht gewoon zo makkelijk dat ze gewoon ja, steeds baggeren slechtere dingen zijn gaan bouwen. Want ja, dat, hmm. uh, en, en het maakt toch niet uit. Dus die ghost-steden was natuurlijk ook een beetje daar zo'n zo, zo verhaal van. En, uh, maar uiteindelijk komt het boontje dan om zijn loontje wel, want ja, die kan daar natuurlijk niet mee. Het doet een beetje aan de dotcom-bubbel denken. Dat je op een gegeven moment, al wel van die bedrijven, wat die eigenlijk helemaal uh, petshop.com of zo. Die leverden helemaal geen dierenvoer, Maar ja, is dat er gewoon dotcom achter een naam gezet. En uh, ook naar de IPO om het geld binnen te harken. Maar het, het gaat helemaal nergens weer over op een gegeven moment. En het is eenmaal, ja, windhandel geworden. NFT-business. Ja, het doet een beetje aan die, uh, ja, ik weet niet hoe ver die NFT's er doorgaat, maar ja, dan vraag je inderdaad ook wel van af. Van, uh, ja, ja is één een, een oude serie en die wordt steeds verder mogen gekocht. Waarvan iedereen nou denkt van nou dit moet een soort onderband zijn voor een drugshandel of zo. De Want... CryptoPunks of zoiets? Of, uh... Ja, de CryptoPunks. En die, zijn, die gaan wel voor drie ton. Die apes die, die hebben nog wel een verhaal, weet je wel. Dat is nog van, dan ben je lid van een club of zo als je dat hebt. Dus, uh, die hele ape-serie, maar dan heb je ook nog de rocks. Dat zijn gewoon kaartjes van stenen, weet je wel. Ja, maar uh, die uh, ja, dan heb je die. Uh, hoe heet je, die punk? Uh, Crypto -punks? punk uh, zombies. Zombies? Ja. Cryptopunks of zo. <laughs> dat, uh, die, ja, die zijn ook uh, miljoenen waard. Zo aantal. Ja, het, het rare, het is wel zo. Ik verwacht altijd met, uh, met als, ze, als ze geld gaan drukken dat. Uh, dat mensen steeds, een soort singulariteit. Ze gaan steeds meer geld concentreren in steeds minder, in steeds abstractere dingen. Dus, uh, je, je zag dat bij dotcom uh, ook. Dat op een gegeven moment, ja, je, je hebt, eerst heb je, heb je harde materiaal. Dan krijg je echte bedrijven die wat doen. Dan krijg je bedrijven die alleen maar een leuke naam hebben gekozen met dotcom erachter. En dan krijg je op een gegeven moment opties in die bedrijven. Dus er wordt steeds meer afgeleid. Dus dat op een gegeven moment is dus het een optiepakket van een aandeel dat, dat nog niet in de IPO is of zo. Dat is dan opeens al ontzettend veel geld waard. <laughs> en ik heb het idee dat, dat, dat het proces nog verder doorgaat. Dat het zeg maar steeds meer waarde zich concentreert in dingen. Ja, op een gegeven moment heb je 23 bij 23 pixels van een, van, een, van een rock. Van een virtuele rock. <laughs> en dat kost al een miljoen of zo. Om daar de, op papier de eigenaar van te zijn. Maar ja, en, en, ja, je ziet dat mensen het daar moeilijk bij hebben. Maar als. Als anderen geloven dat het geld daartoe gaat, en dat dat de next big thing wordt. Ik sprak afgelopen vrijdag met een, een bankier. En die, uh, die zat ook helemaal te vertellen: Ja, die NFT's. Het, uh, maar hij, hij, hij wist wel van: Oh ja, dat, daar gebeurt iets. Op, dat is helemaal happening, hot and happening en zo. Maar hoe profiteer je daar nou van? Dat daar zit allemaal uh, geld. Die hebben iets gehoord. En die willen er zo snel mogelijk bij zijn. Ja, wat, wat ik ook denk is van. Um... Je, je hebt normaal, je hebt, je hebt een kliek van vooral jonge mensen die willen zich, zichzelf laten zien. Van kijk eens hoeveel geld ik heb. Maar je hebt, je hebt in een hele lange tijd die lockdown gehad. En je hebt in Australië nog steeds mensen die de hele dag binnen zitten. En normaal gesproken gingen die het nachtleven in om met een dure Armani en Fatsachi. En uh, uh, wat ik veel tegenwoordig <laughs> in de mode is, ik weet het niet eens. Maar uh, gewoon om te laten zien hoeveel geld ze hebben, weet je wel. Okay. En dat kunnen ze nu niet doen, want ze uh, ja, moeten de hele dag binnen zitten. En uh, ja, hoe, hoe laat je het dan zien? Nou, ja, het leven is nu dus online. Dus dan laat je dat zien door uh, dat, je, dat je een NFT hebt gekocht, weet je wel. Van kijk, mijn is cool ik heb een, uh, een uh, NFT. En op die manier begrijp ik dat verhaal van die Ape-serie, uh, dat snap ik wel. Die uh, Ape-NFT's, met die aapjes, weet je wel. Want dan hoor je ook echt bij een club... Als je dat hebt, als je zo'n ape hebt, is het ja, gewoon je ja. toegangsbewijs voor, voor een club van mensen die veel te veel geld hebben en die het breed laten hangen. Dus ja. ja, maar je hebt er eigenlijk niks voor terug en dat is het nee, hele, ervoor, het hele raar is het, natuurlijk. Gaat het Anders heb je nog een Armani op, je hebt een, je hebt een horloge of zo. Ja, maar maar. Zijn dus zelfs als die, die jonge lui die Red Bull drinken alleen maar om te laten zien dat ze geld hebben. Of die, uh, die het helemaal niet erg vinden dat een pakje sigaretten 10 euro is. Dan, dan gaan ze juist door blijven roken om te laten zien van hé, hey, ik heb geld, weet je wel. Ja, het ja, er, er er, er is natuurlijk een heel groot status uh, ja. symbool, maar je, ziet het, je zag het ook bij, die, bij bitcoin eigenlijk, dat op een gegeven moment die goudmensen die zien dan met leden ogen aan hoe er een heleboel geld uh, bitcoin in gaat maar op een gegeven moment zien die bitcoin mensen weer, de, de maxi's, die zien we leden hoger aan hoe, hoe het geld de Dogecoin induikt, en de Dogecoiners die kijken weer van, ja. fuck, dan gaat het naar de FF, NFT's toe, dat is helemaal niks op niks, niks op niks op niks op niks. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is, uh, ja, dat, maar dat lijkt me een verschijnsel wat, ja, wat altijd plaatsvindt. Dus dat het, dat het ja. altijd naar steeds frivolere dingen toe gaat, omdat op een gegeven moment krijg je natuurlijk het idee van uh, als, je heel, als iedereen heel arm is of weinig geld heeft, laat ik het zo zeggen ja dan uh, is degene die veel aardappels in de kelder heeft liggen, dat is de spekkoper uh, en, en, en de spek misschien ofzo, uh, maar als, als je nog meer geld in omloop brengt dan, dan is nog meer aardappels is geen statussymbool meer, dus dan ga je een, een dure auto kopen ofzo, maar als jij nog meer geld drukt dan is een heleboel dure auto's, dat is ook alleen maar lastig dus dan, dan gaat dat geld zich weer verplaatsen naar uh, inderdaad iets virtueels misschien. Of een, een statussymbool wat wat minder ruimte inneemt en een, en een bak geld. En ik heb het idee dat dat, dat, dat, dat, dat een beetje zo verloopt altijd. Dus dat, dat daar, uh, ja, daar, daar kan je wel op inspelen zeg maar. Maar je weet natuurlijk bij die, ook bij die hele vage dingen niet. Je weet niet van tevoren of het de crypto-apes worden of de, de, de, de punk uh, Crypto-punks of de, de rocks of zo, of, of wat dan ook. Er zijn natuurlijk ook een heleboel NFT's die waarschijnlijk helemaal niks, niks waard worden, dus je kan daar heel moeilijk op inspelen, vind ik. Ja. Maar ik denk wel dat het feit dat het steeds, steeds absurdere dingen die niks te betekenen hebben, steeds meer uh, geld vangen, dat lijkt me wel een trend die doorgaat zolang je geld drukt. Uh, uh. Overigens kan ik nog wel melden dat uh, Mastercard en, uh, en Visa, die hebben nou ook uh, interesse in crypto, hè? Ja, Visa heeft ook zo'n uh, zo ding heeft gekocht. Hij NFT, ja. maar die willen nou ook uh, inderdaad uh, in de crypto gaan... om, daar, uh, om zo het betalingsverkeer uh, te gaan regelen voor hun. Ja, en bij dat eerste berichtje van die uh, BTC Direct werd gezegd dat... ja, Brussel wil weten hoeveel crypto je hebt, maar er stond ook bij. En je kunst en al je andere bezittingen. Dus zij, oh, ja, uh, zij voelen natuurlijk wel aan dat er belasting ontdoken wordt... door van geld in heel dure kunst te dumpen. En zodai, zolang je daar maar een liquide markt voor hebt... zodat als jij het nodig hebt dat je het weer kunt verkopen... dan is het natuurlijk een prima manier om in feite je belasting te ontduiken totdat jij je jacht gaat kopen. Je stopt het uh, in een of andere cryptopunk. En dan zeg je, nee, ik heb kunst gekocht. Dat uh, uh, kunst waar ik van geniet. Dus dat hoef ik niet... Uh, en zo, ja, zo zou dit in ieder geval in Nederland kunnen werken. En misschien in het buitenland ook wel. En uh, ja, dat... Uh, ik denk dat dat ook wel een, een rol speelt. En, en natuurlijk inflatie zorgt dat de welvaartsongelijkheid toeneemt. Dus dat, dat mensen die assets hebben, die worden ook steeds rijker. Omdat die prijzen van die assets omhoog gaan. Ja, ja. En, en ik denk dat uh, die ongelijkheid zorgt ervoor dat die mensen aan die bovenkant... die moeten steeds nuttelozere dingen gaan doen met hun geld. <laughs> om er nog enige zin utility uit te krijgen. daarom krijg je inderdaad dat ze maar... Van de, van, de, ja, van de pure noodzaak, maar een, maar een miljoen aan een cryptopunk weg gaan, gaan smijten. Ja, zeker weten. Ja, ik. Zat, ik, zat nog, ik zat nog ergens aan te denken, maar nou is het bij ons weer ontschoten. Maar dus, nou ja. Ah ja, het is wel weer zo. Dat is, wil eigenlijk wil zeggen, als je de armoede in de wereld wil, uh, wil uh, weghelpen, dan moet je juist meer deflatie hebben. Dat moet je ja, dat, al dat geld drukken, dat leidt niet tot, uh, tot een gelijke welvaartsverdeling. Nee. Oh, Josje, ik zei deflatie. Ja. Ah, dat is wel weer mooi met, met crypto. Dat, uh, je ziet wel dat heel veel. Uh, daar zie je juist heel veel deflatie. Dus, uh, arme mensen, ga in de crypto. Ja. Ja, voor mij blijven. De, ik wil, wat ik wilde zeggen is: voor mij blijven die NFT's toch een beetje de ICO's van 2018. Dat er ineens overal ICO's waren. Dat was ook allemaal hot and happening. Hm. Maar na een paar maanden, dan bloedt het weer leeg. En dan, uh, nou ja, dan zit je daar met je. En sommige van die ICO's. Die zijn inderdaad goed gegaan. Ja dat is inderdaad het. Maar eh, de, meer zendeel, ja. Het is ook een teken van een top. Inderdaad. Die, uh, die, uh, dit soort dingen. En je weet bijna zeker dat. Na zo'n golf. Waarin het geld helemaal in virtuele dingen verdwijnt. Dat er weer een golf terugkomt. Daarna als de desillusie komt. En die gaat weer naar wat low risk. Uh, materiële dingen toe. Dus uh, je, ja, je ziet dat. Bij die .com Dat het dan daarna. Uh, ten eerste wordt, gaat die dotcom-bubbel die ploft. Dan trapt de centrale bank op de geldpers. Uh, om om de, de economie weer aan te zwengelen. En dan ontstaat er een huizenbubbel. Dus mensen gaan niet daarna gelijk weer in de dotcom-aandelen. Maar die zeggen, nou ja, nu ga ik eerst maar eens, uh, uh, wat vaste uh, waarden kopen. Een, een huis met uh, bakstenen. Pas als dat dan weer heel erg omhoog gaat. Dan Lambo. komt er weer een virtuele. Dus die pendulum dat, dat swingt een beetje heen en weer tussen... Hele speculatieve, hele vare, uh, dunne liquiditeit, meestal ook. En dat is ook, ook een, een, een verschijnsel. Dat, iemand heeft het wel eens uitgelegd: van ja, wat er vaak gebeurt is: er is een echte reden dat iets omhoog gaat. Bijvoorbeeld in Japan hebben ze, hebben ze een hele goede industrie. Hadden ze in de jaren tachtig of zo. Toen ze hadden steeds meer camera's maakten ze beter, auto's maakten ze beter, dus er stroomde heel veel kapitaal naartoe, naar Japan, en, die, en daar kreeg je een aandelenbubbel, daar in, in uh, Japan. Maar dat was heel erg, krediet ge, werd, met krediet werd het extra aangezwengeld, dus er werden ook enorm veel leningen gegeven, omdat het, uh, de, ja, het kon niet kapot, en dan krijg je dus een, een, een ja, een kredietbubbel, dat de prijzen van vastgoed ook enorm omhoog gaan, en dan krijg je dat, uh, dat veel mensen gaan denken van, ja, ik heb de, ik heb helaas, heb ik Japan al gemist. Ik heb, uh, uh, ik heb die Japanse industrie boom, heb ik, heb ik gemist. Maar misschien kan ik nog mee profiteren door bijvoorbeeld een Japanse yen te kopen. En dan gaat die Japanse yen, die gaat omhoog. En dan denken andere mensen, die laat, nog een laatkomers, die denken van ja, ik heb die, die eerste boom gemist. Ik heb die tweede boom gemist. Maar misschien als ik in het Thaise bad ga speculeren, dat ik nog steeds, want die is nog niet zo omhoog gegaan. En dan kan ik uh, daar misschien nog alsnog een mee pikken. En wat je dan meestal krijgt, is dat mensen op een steeds dunner ijs gaan staan. Dus uh, de eerste Japanse industrie, dat had nog een stevige basis. Dat was nog dik ijs. En daarna werd het al dunner. En de Thaise bad uh, werd nog dunner. En op een gegeven moment zit, je, zit, zit de hele massa, die zit long in de futures... Uh, met uh, leverage op de Thai bad en die knalt al in elkaar. En dan zakken ze allemaal door het ijs heen. Dus het, uh, dat is een bekend verschijnsel dat, dat uh, als de risk appetite toeneemt, dus de, de honger naar risico en naar rendementen, dat mensen naar steeds illidere dingen gaan. ...om uh, uh, steeds dunner, dunner ijs gaan... ...en ze daar uiteindelijk doorheen zakken... ...en volgens mij is NFT's... ...dat is een van de meest illiquide dingen die je kan voorstellen... ...want uh, ja, dat is natuurlijk niet een echte brede markt voor... ...op een gegeven moment kan de markt... opeens eens zeggen, ja, CryptoPunk is gewoon geen zak meer waard... Hè. ...zit er gewoon iemand met zijn CryptoPunk... Ja, ja, zeker als, als, je, als, je, als je alle boeren ont en je hebt geen eten meer. Dan, ja, dat, uh, goed good luck met je cryptopunkten ruilen... voor een zak aardappelen. Uh, dus, dat, dus dat hele illiquide spul... Dat, is ook daar, ja, dat kan het hardste onderuit gaan. Vooral als je dus 1000 euro moet betalen... om uh, van eigenaar te verwisselen met zo'n... Uh, ja. Het, ik, uh, die, die, die, die, door de populariteit van die NFT's... gingen op een gegeven moment... de kosten van transacties... Om zo'n ding aan te schaffen, werd al meer dan 1000 dollar. Dus, ja. Kun je die uh, ook reppen op een andere blockchain, die NFT's? Ja, dat was met, uh, aan de expert. Uh, en sorry, nou, ja, kijk, het probleem daarmee is: je smart kan BTC. dat. Zwarte uh, uh, zwarte BCA bedoel ik. Ze hebben daar een... een Ethereum heeft dus zijn eigen codeertalen En daardoor is het... Je moet het dan imiteren in een andere taal. Um, ja, ja, ja. ja. Maar er zijn andere chains die uh, Binance. Die, dat is gewoon een kloon uh, van Ethereum, begreep ik altijd. Die is compatible. Ja. En, en die is alleen wat meer gecentraliseerd en heeft lagere kosten. Dat is het hele idee achter Smart BCA. Het was... Uh... Kun je gewoon je in plaats van dat je uh, dat, dat lost het hele probleem op met die met met die uh, die hoge kosten voor, uh, voor Ethereum, dan kun je diezelfde dingetjes kun je nou ook met uh, met Bitcoin Cash doen? Ik, ik had ja. zo'n zo filmpje gezien van uh, die ken je wel Kane Nark of zoiets? Ja, die ken ik. Ja, die uh, die liet het uh, helemaal zien hoe je dat deed en het was hem gewoon gelukt. Het ging heel makkelijk ja. eigenlijk. Dan kon je, in je je wat was het uh, Meta Max uh, Wallet kon je dan uh, al die Ethereum dingetjes doen door BCH te verbranden. Maar je moet dan de centrale partij vertrouwen met jouw echte BCH... om dan ja. een BCH van hun op die smartchain te krijgen. En dat is dus dat eigenlijk een soort... Dat is een, een smart soort... BCH, is dat, hè? Ja, maar dat, ja, dat is dus ook een soort of rapt... Coin, snap je, je moet de uitgever van die munten, moet je wel echt de Bitcoin Cash geven om ja, ja. een representatie van een Bitcoin Cash in die metamask te zien. Maar hij deed echt maar zo'n minimaal bedragje weet je wel, zo'n zo bijna niks, uh, deed hij dat, uh, had hij gewoon het uh, ja, piepklein beetje Bitcoin Cash verbrand en dan uh, kon hij zo'n dingetjes doen. En volgens mij is het niet verbrand, ze verbranden het toch niet? Je ...dan het toch ook weer terugwisselen. Nou ja, wat ik had begrepen was dat dan, uh, er moest in plaats... ...normaal zou dan iets anders gebeurd worden... ...en nu was het dan uh, Bitcoin Cash. Oh, nou. Ja, dat was wat ik uit het filmpje begreep... ...maar dat was inderdaad ook allemaal neurtaal. Verdiend, eronder, want... Ik zat de commentaren eronder te kijken... ...en iedereen zei van... de had ook even in het Nederlands. Dit was een Nederlandse. <laughs> Oh. Maar er zat zoveel jaar gewoon in dat ik het ook niet kon volgen. Dus, uh... Maar je hebt wel eens het idee dat het net als met muziek is. Hè? Dat je, als je op de middelbare school zit, dan hou je van bepaalde muziek. En dan op een gegeven moment dan begin je een boot een beetje te missen met de nieuwe muziek. Dan denk je, hoe de hel luistert hier nou naar? Nou? Want ik kan het niet eens meer als her muziek herkennen. En op een gegeven moment dan ben je gewoon een uh, oude uh, papa's blijven hangen in de 60s. En ik heb dat met die cryptos ook. Van, nee, ja, ik kan... Ik kan Bitcoins kan ik mee, altcoins kan ik mee. Smart chains, smart contracts kan ik, in, kan ik meegaan. Dan begrijp ik DeFi kan ik ook nog. En NFT's, nou, nou is papa blijf hangen in de 60s. De NFT's, dat uh, ja. <laughs> ik NFT ja. Gemaakt, het, uh, ja. Ik heb een NFT gemaakt, maar dat. Ik heb een NFT cadeau gekregen. Het is okay. uiteindelijk gewoon één, één unieke token of een serie van tokens met dezelfde eigenschappen, maar die toch net op zichzelf allemaal uniek zijn. Met, een, met een, bijvoorbeeld een extra wachtwoord voor ieder. Ja. Ja, ik snap wel wat het is, maar ik snap niet hoe het, <laughs> hoe het, uh, hoe het waarde heeft, zeg maar. Ja, niemand er is bijvoorbeeld die band ja. van Kings of, Kings of Leon had zijn cd op die manier uitgegeven. Je hoeft geen cd te printen, maar dan moet je zo'n token kopen. En daar zit dan een, een sleutel in, die kun je op hun website inleveren voor CD. Nou, en op die manier hadden ze dan een manier gevonden om een CD uit te geven op vrij lage kostprijs. Ja, dan moet je dus wel al jouw gebruikers verplichten om met zijn token aan de gang te gaan. Dus dat was nog niet zo. Uh... Volgens mij kregen ze het uiteindelijk gewoon in een mail, weet je wel. Van nou, dit is je code die je moet invullen. Nou, ik weet het niet. Ja, en uiteindelijk krijg je een CD dan. Dat is ook wel weer een beetje. Ja, nee, maar is geen cd. Maar je, kree, je kon hem dan downloaden. Je kon ja, okay. hem dan helemaal downloaden. Ja, dat is gewoon een En mensen die dus uh, voor heel veel miljoenen die NFT's kopen, die speculeren inderdaad dat het de, de nieuwe kunst is. En dan heb je ook nog mensen die plaatjes denken te kunnen verkopen later. Als er allerlei ingebouwde LED-schermpjes, uh, bijvoorbeeld in je Tesla nu, en dan wil je een leuke achtergrond. Nou en dan moet je die, de maker, de, de eigenaar van die achtergrond moet je betalen om, om dat te mogen zien. Uh -huh. Dus dat, dat zit het dan, die gedachten. Ik zat er wel over te denken, maar dat moet ik nog helemaal uitzoeken. Maar dat ik dan dat een soort Q&A kunnen doen met de luisteraar. En dan maak ik er dus een NFT. En dat is een toegangscode om, om, om tot de uh, tot livestream te komen. Die alleen maar exclusief is. Voor mensen die die NFT hebben. En dan kunnen ze gewoon met onze oude hoeren. Nou. Ja, dat zou ik kunnen, kunnen doen. Toch? Ideetje? Ik vraag, alleen, nou, ik vraag me alleen af hoe dat jij gaat zorgen dat er een. Oh, maar dan is dat gewoon een scapcall die, die we alleen delen met, als iemand uh, zichzelf nee, je, aanmaakt. Je kan, je, kan, je kan wel uh, af, hoe noem je dat, uh, privé streams doen. Die, uh, oh. die kan, mijn, de, kan Deze stream, bijvoorbeeld op YouTube, kan ik op verborgen zetten. Maar dan uh, ja, ja, ja. de enige die link, die doe ik dan in de NFT. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Maar die moet ik ja. dan heel snel maken, want eigenlijk moet ik dan al online zitten met die stream. En die moet ik dan verborgen houden. En dan uh, die, dat, die QRL uh, kopiëren. En dan de NFT van doen. En dan hup, naar iedereen toesturen. Ja. So, maar er zal vast wel iets op te verzinnen zijn. Gaan moet ik kijken. Jong. Ik ga nu in ieder geval ik ga wat koken. Want ik heb nog niet gegeten. Dus het is een tijd. Ja. Ik uh, ja. ga even een bakje thee doen. Uh, ja, goed, uh, beste mensen. Ik wil uh, in ieder geval uh, iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren. Uiteraard de deelnemers danken voor het deelnemen. Uh, we wensen uiteraard uh, Peter nog een fijne vakantie toe. En uh, uh, goed, ik zou zeggen: toedeledoki. En uh, een En uh, de F12 knop zit hier Hoppakee.